Word. Een luchtige thriller van Philip Levine, vertaald door F.A. Pochenbeek. Regie Berdijkstra. Oh, kom maar zitten. Ah, ja. Goed dat ik je net zag. Die eh. ja, wel was op het nippertje. Ik had me aan haar geschild of ik had de aansluiting gemist. De trein had al een half uur geleden uit Bern moeten vertrekken. Ja, volgens het spoorboekje. Maar de fitselstorie zich niet zo erg aan de dienstregelingen. Nou, daar bof ik dan bij. Tjonge, jonge, even de wacht van een brondjas. <laughs> nou, wat zeg je van mijn schoenen? Fico, hè? Je bent toch niks veranderd. Altijd iets aparts. Zit Max in de trein? Oh, die heb ik niet gezien. In elk geval ben ik blij dat jij er bent, Erik. Dan ben ik straks tenminste niet de laatste. Ja, want je weet, tante Louise, hij is een vrouw van de klok. O, weeën als we te laat komen. <laughs> Parijs is niet bepaald naast de deur. Weet ze dat je komt? Ik heb er een briefkaart gestuurd. Helemaal ook Little Middle Cup. Little Hampton bedoel je? Oh. Ja, en jij? Natuurlijk, ze is dom op de Eiffeltoren. Het <laughs> stinkt Oh, wacht, hier. is cognac. Oh, je bent een schat. Hm. Mm. Hey, een hey, hey. je kalm aan alsjeblieft We moeten nog wat overhouden voor noodgevallen Wie weet wat we allemaal nog belezen hey, hey. Ik voel me een ander mens Nou kan ik wat beter tegen de ontmoeting met Tante Louise En de verveling die me de eerste weken te wachten staat oh, Je bent wel gezellig Verbeeld je een gratis vakantie in de Zwitserse Alpen Wil je nog meer? Ach, wat zou ik zeggen? Hoe Tante Louisa het je jaar in jaar uit uithoudt, is mijn een raadsel. Heb je dat zo het land aan de, Atlanta, de je dan gekomen? Oh, Erik. Je weet best waarom we allemaal hierheen komen. Heus niet alleen voor het prachtige uitzicht. Nee, geef mij maar een warmer klimaat. En daar zou ik nou zitten als onze geliefde stiefvader ons... Ja, ja, ja. Als, als. Als ze eenmaal de vijftig gepasseerd zijn, doen die mannen de dolste dingen, hè? Nou, zo helemaal heeft hij ons toch niet vergeten? Maar ja, van die schamele 200 pond per jaar kun je geen bokkensprongen maken, wat jij... En ik spring niet verder dan de Champs-Élysées... en terug hm. met de metro. En wat kan jij daarmee doen? Mijn biertjes en mijn sigaretten kan ik ermee betalen. Heer roken. Graag. Alsjeblieft. Merci. Hm. Ah, kruipt die trein. Beetje geduld Yves, het is nog een hele ruk. Ja, en dan nog die klim als we aankomen. In de verte zie ik het chalet Erik, al. Eric, als je maar weet dat ik geen voet meer verzet. Ik, ik, ik, ik moet even uitblazen. Geef mij die andere tasten maar maken. En een jede mesquise. Oh, dank je. Waarom maken ze hier geen bergspoor? <laughs> Zeker alleen voor Tante Louisa. In geen mijl is er een ander chalet te zien. Nou, maar het is een hele tocht vanuit het dorp. Niemand verlangt toch van Tante Louisa dat ze hier op haar eentje woont? Ja. Ik hoop dat ze hier in geen jaren een levend wezen te zien krijgt. Kijk eens, daarboven loopt iemand, links van het chalet. Waar? Oh ja, je hebt gelijk. Wie zou dat zijn? Hallo! Hallo! Hij is al weg? Ja, zo ineens verdwenen. Zal wel een toerist geweest zijn. Nou, kun je nog? Zal wel moeten. Nou, we zijn er zo, hoor. Nou, ik hoop dat tante Louise met de lunch op ons heeft gerekend. Het rommel van de honger. Tot de Louisa! Tot de Louisa! geen mensen te zien, ik begrijp er niks van. Doe de deur eens open, Eric. Tot de Louisa! Wij zijn het! Yves is er ook! Even die koffers neerzetten. Nou, ik ben een boon, als ik het begrijp. Geen mens te zien? De Max schijnt er ook nog niet te zijn. Die, die is nooit op tijd. Ik ga eens even de keuken kijken. Tante Luisa, Tante Luisa. Hm? Geen Tante Luisa en geen lunch. Maar ze moet geweten hebben dat we vandaag zouden komen. Natuurlijk wist ze dat. Hoezo? Kijk maar, onze trainbriefkaarten staan op de schoorsteen. Oh is de jouwe. Echt kijken, ik kom dus woensdagmiddag bij u. Pfff, wat een optimisme. Eh, uh, felies, hartelijke groeten, Eric. Nou, dat ligt er nogal dik op, vind ik. Maar dat zal ik dan wel van jou hebben afgekeken. Oh, hier is Max in kaart. Eh, uh, lieve Tante Louisa, ik kan de roep ter bergen nou eenmaal niet weerstaan. Ho, hm. ho. Eh, oh. uh, wat zouden we nou? Ja, we. Wacht, het wordt nog mooier. Maar ik zal zien dat ik mij een paar dagen losruk uit dit onzalige oord. Nou, van de Riviera gesproken. Alvaren, hij zegt dat hij zo gauw mogelijk komt. Zie jij hem, zie ik hem. Hij kan de roep der bergen niet weerstaan. Het enige wat ooit tot hem doorgedrongen is... ...is het gerinkel van dollars en het geruis van zijde kleren om hem heen. Een echte playboy. Ach, zo moet je niet over hem denken, Eric. Je weet best dat we tenslotte alle drie aangenomen kinderen zijn. Wezen verloren in de storm van het leven... Niemand van ons heeft ooit zijn eigen ouders gekend. Hij zal net als altijd tante Louisa weer pijn in de watten leggen. Desnoods brengt hij zijn gouden sigarettencooker naar de lommer om met een pijn cadeautje aan te kunnen komen. Eric, doe in elk geval je best om een beetje aardig tegen hem te zijn. Mijn best zal ik in elk geval doen. Of het lukken zal, weet ik niet. Oh, doe het dan voor mij. Ik heb een hekel aan zo'n Harry. En tenslotte is de bedoeling dat we een prettige vakantie hebben. Een prettige vakantie? Oh, die begint dan al goed... als ik zie hoe prettig we hier worden ontvangen. Nou, misschien had tante Louise genoeg van het wachten... en is ze naar het dorp gegaan... of is ze achter het huis wat hout gaan hakken voor de haard. Tante Louise houtjes hakken? Was Marta dan werk. Ja, waar zou Marta zijn? Eric? Huh? Zie jij niks bijzonders in deze kamer? Wat dan? De meubelen. Wat is er mee? Niks, maar ze zijn van hun plaats. Onzin. En ik zeg je dat ze anders staan... En wat dan nog? Tante heeft voorjaars schoonmaak gehouden. Midden in de winter? Toen onze stiefvader stierf, heeft ze gezworen dat ze nooit iets zou veranderen. Nou, als ze naar beneden komt, kun je er vragen waarom ze het hier wel veranderd heeft. Is ze dan boven? Weet ik dat. Dat is gauw genoeg bekeken. We gaan naar boven. Hé. Hey. Nou, jou, lieve kind. Even nog. Erik. Wat is er? Erik, hoeveel keer zijn we hier nou al elk jaar bij elkaar gekomen? Hmm, eens kijken, na het ongeluk, zo'n vijf keer. Waarom vraag je dat? Heb jij ooit gemerkt dat tante Louise haar schrijftafel open liet staan? Die is goed. Jij? Nee, dit is de eerste keer. Wat bedoel je? kijk dan zelf. Je hebt gelijk. Hij staat open. Stik vol rommel en papieren. Ja, wat kan je anders verwachten van een oude dame van zestig? O, het lijkt wel alsof ze de laatste 25 jaar alles in heeft gestouwd. Hé, hey, wat een typisch laadje. Zeker op slot. Even kijken. Laat mij eens proberen. Ja, die is open. Dat was alleen maar een knip. Alle mensen zeggen dan rommel. Brieven, kerstkaarten, rekeningen. En manuscripten. Manuscripten? Ja, ja. Hier, luister maar eens. Mm -hmm. Daar stond Amanda. Een doorschijnend nylon negligé omhulde haar ranke, soepele, matgetinte vrouwenlichaam. Gregory kwam op haar af met de begeerte in zijn ogen. Nee. Maar ziet nauwelijks naast haar weerklonk een schot. Met een doffe slag viel Gregory nee. op het glanzend parket. Het licht ging uit en er viel een beklemmende stilte. Nee. Oh, die goede oude Tante Louisa, Altijd diezelfde romantische stijl. Schreef Tante Louisa dat? Heb je anders. Daarom alleen heeft ze de schrijftafel al die jaren op slot gehouden. Om de schande van dat schunnige tijdverdrijf voor de mensen te verbergen. Maar een derde rangs uitgever betaalt er misschien nog voor dat moois. Erik, dat is belachelijk. Kom, laten we gaan. Gaan, maar. terug naar het dorp. Waarom? Alleen omdat de schrijftafel open staat? Ja, en omdat de haard brandt en er niemand is om ons te ontvangen. En omdat alles hier heel gewoon lijkt, maar als je het mij vraagt, niet gewoon is. Yves, je weet het, aan fantasie heeft het je nooit ontbroken. Nou ja, er is een... een eenvoudige verklaring. Tante Louise had er genoeg van nog langer op ons te wachten. Besloot nog gauw even een paar hoofdstukken te schrijven. Wilde naar boven gaan om een vulpen te halen. En is prompt in slaap gevallen. Nou vraag ik je, over fantasie gesproken. Alles wat we te doen hebben is rustig naar boven te gaan, op haar kamerdeur te kloppen... en haar in alle glorie tevoorschijn te zien komen. Ik mag leiden dat je gelijk hebt. Ja, werkelijk? Nou, kom, ik neem de koffers. De gang lijkt wel een graf, tombe. Mm, wat ruikt het hier, tuf zeg. Vreemd? Wat is er, Eric? De deur van tante Louises kamer is op slot. Op slot? Dat kan niet. Ja, kijk dan zelf. Nee, vreemd. Tante Louisa! Tante Louisa! Kom, we kunnen onze tijd beter gebruiken. We gaan het eens met onze eigen kamers proberen. Daar heb ik geen steek van. Doe me nou. Ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga me eerst een beetje opknappen. Laten we de koffers hier maar laten staan voorlopig. Ik ben zo terug. Oh, goed hoor. Ek! Ek! Ja, hier, wat is er? Er is beneden iemand naar binnen gekomen. Ik heb een deur geslaan. Oh, ik heb niks gehoord. Maar ik test het beter. Nou ja, zal tante Louise wel zijn. Ga beneden maar even kijken. Ja, dat is goed. Lieve kind. Goeie genade. Oh, oh, oh, oh. Het spijt me als ik u aan het schrik heb gemaakt, Yves. Maar u moet niet zo de trap afslepen. Ik dacht dat er inbrekers waren. Wie bent u? En hoe weet u ook heet? Ik heb uw gezellige briefkaart uit Parijs gezien. Mmm, wat een schattig Japannetje hebt u aan. Dat zal wel heel wat gekost hebben. Meneer, wat, wat heeft u hier eens hemelsnaam te maken? Ja, en wat gaat u mijn Japon aan? U bent niet erg bescheiden. Oh, neemt u me niet kwalijk. U hebt zo'n indruk op me gemaakt dat ik helemaal vergeet me voor te stellen. Armstrong. Reggie Armstrong, romanschrijver. Bent u een kennis van Tante Louisa? Als u het zo noemen wilt, ja. Ik ben de eigenaar van dit chalet. Maar wilt u iets drinken? Uitstekende sherry? Of... Neemt u me niet kwalijk, maar ik, ik begrijp... zei Ik u toch al, ik ben hier de eigenaar. Ik heb hier een verrukkelijke sherry. Maar die is dan toch van tante Louisa? Dan vergist u zich. Ik heb hem zelf meegebracht. Ik bedoel het chalet. Oh, het chalet. Ja, ja, ja. dat was van uw tante. Ja, maar... Nu woon ik hier. U bedoelt? Ik... Ja, begint u nu ook al? Zeg, Yves, waar heeft u meneer het eigenlijk over? Ja, wist ik het maar. Hij zegt dat die tante chalet heeft gekocht. Wat? Als u het goed vindt, steek die radio even af. Ja, ga uw gang. Ja, dit is de nieuwe generatie. Niemand gelooft je op je eerlijke gezicht. Misschien zouden we u kunnen geloven als u zich wat duidelijker uitdrukt. Nou, laten we dan beginnen met elkaar weer de naam te noemen. Dat is gemakkelijker en gezelliger, hè? Dus, uh, Eric, zeg ik dan maar. Is dat zo'n ongelovig gezicht? Is er iets? Ik geloof dat wij elkaar alles eerder hebben ontmoet. Oh, dat denk ik niet. Of we zouden aan de theorieën van Darwin moeten geloven. Apropos, heeft iemand van jullie de Daily Post gelezen... Huh? Die lees ik zo af en toe. Oh, ik heb in geen maand een Engelse krant gezien. Laat staan de daily post. Nou, in ieder geval, daar staan van die mooie advertenties in. En als iemand dan zo'n prachtchalet te koop aanbiedt... te koop aanbiedt? Maar tante Louisa wilde het chalet helemaal niet verkopen. En waarom niet? Dat zal ik u vertellen. Vijf jaar geleden, op die berg daar, ah. tegenover het dal... verongelukte onze stiefvader. Ah, juist, ja. Of liever, ik begrijp het niet goed. Uh, wij met z'n drie, Eric, Max en ik, zijn aangenomen kinderen. Uh -huh. Max is er nog niet, die, die komt straks wel. Toen onze stiefmoeder stierf, besloot vader te hertrouwen. En zijn tweede vrouw was. Tante te... Louise. Ja. Na het ongeluk hebben ze onze stiefvader nooit teruggevonden, van Vanzelf dat Tante Louise hier wilde blijven wonen. Och, je moet maar denken, niets veranderlijker dan de mens. Zonder reden verandert iemand plotseling van gedachte. Hè? Nou, maar Tante Louise had je met geen stokslagen hier vandaan gekregen. Ik geloof dat jullie tante het na vijf jaar niet langer uithield in het onbehagelijke hoort. En dat ze daarom besloot het maar van de hand te doen. Ja, en wat is er met al die spulletjes gebeurd? Oh, het meeste heeft ze zelf meegenomen. Er staan hier alleen nog een paar koffers. Die zou ik haar sturen. ze zou maar haar adres nog schrijven. Wat en... zeg je? Weet je niet eens waar ze naartoe is gegaan? Och, het ging alles nogal vlug in zijn werk. Net veertien dagen geleden las ik die advertentie. Diezelfde dag heb ik getelegrafeerd en ben ik hierheen gevlogen. Binnen 48 uur was alles voor elkaar. Contracten gezegeld en getekend. Jullie tante kreeg dat check. En daarmee was alles in kan en kruiken. Maar wanneer hebben jullie je tante het laatst gezien? Nou, verleden jaar. De laatste keer dat we haar bezochten. Ach, verleden jaar. Nou, elk jaar komen we hier zo'n veertien dagen met vakantie. Hmm. Daar was tante Louisa erg op gesteld. We zouden haar niet graag teleurgesteld nee, hebben. Nee, een tante in goede doen moet je nooit teleurstellen. Hmm. En uh, hoe is het met Marta? Dat is de huishoudster van tante Louisa. Tweemaal in de week kwam ze uit het dorpje naartoe om de boel wat op te ruimen. Oh, die komt nu tweemaal in de week bij mij om de boel schoon te maken. En is dat zomaar gegaan? heeft ze zich nergens over verbaasd. Ach, jullie weten hoe zwitsers zijn, hè? een beetje traag, zwijgzaam zwijgzame, flegmatiek. Nou, maar dat was Marta zeker niet. Ik weet heel goed dat het allemaal een beetje fantastisch klinkt... maar heus, het is echt waar, hoor. Ik weet zelfs niet waarom jullie tante er zo ineens van deur is gegaan. Maar zodra ze haar adres laat weten, kunnen jullie het toch zelf vragen? Een briefje is gewoon geschreven. Ons haar adres laten weten? Ja, natuurlijk. Maar je denkt toch zeker niet dat we, dat we hier langer blijven? Ja, hoor eens, ik zou jullie vakantie niet graag bederven... En in vijf bedden tegelijk kan ik ook niet slapen. Ik zou het best gezellig vinden als jullie bleven. Wat vinden jullie ervan? Nou, eens kijk, ik weet eigenlijk zelf niet of nou, het. Nou, jullie denken er maar eens over na. Hè? We kunnen, geloof ik, beter wachten tot max er is. Zoals jullie willen. Zo. En schrikken jullie je nu eens in. In het restaurant vinden jullie van alles. port, cherry, vermoed, wat je maar wil. Van alle gemakken voorzien. Ja, natuurlijk. Ik ga intussen wat hout halen voor de hecht. Ik heb zo'n idee dat het een kille avond gaat worden. Ja, ja, kom maar binnen. Zeg, ik heb eens even in de keuken en de eetkamer rondgekeken... maar ik geloof niet dat ze veel heeft meegenomen. Zo? Ben je aan het uitpakken? Nee, ik trek alleen een paar gemakkelijke schoenen aan. Die andere knellen me te veel. Ik geloof nooit dat tante Louise er zomaar ineens vandoor is gegaan. We kunnen zo hier en daar in het dorp eens vragen. Allicht dat iemand ons iets kan vertellen. Oh, niet als ze allemaal zo zijn als Marta. Die schijnt nogal kalm te hebben opgenomen... Ja, tenminste, zoals die meneer beweert. Zeg, hoe heet die man eigenlijk? Armstrong. Armstrong? Eh, echt neidig, maar het is net of ik die, die man al eens eerder heb ontmoet ergens. En nou je die naam noemt, weet ik het haast zeker. Is dat zo belangrijk? Oh, ja, dat weet ik niet. Ik kon me nog maar herinneren waar en wanneer... Stel eens. Wat is er? Ik geloof dat er iemand aan de deur is. Nou, Stil even. Zullen we gaan gauw zien... Max! Max! Nou, en wie dacht je wel dat er was? Zag er hier zo uitgestorven uit dat ik eerst even op onderzoek ben uitgegaan. Lieve jongen, wat enige dat je er bent. En hoe is het aan de rivier? Ach, alleen maar schrikbaar en duur. Hm. Afijn, ah, dat zal jou niet hinderen, hè? Hm? Kijk eens, Erik, wat een pracht van een man die jonge dame aan heeft. Oh. Zo, Max, ben je er al. Ja, zeg dat wel. Tjonge, als ik die berg voor 20.000 piek nog eens moest beklimmen... dan lag ik nog eerder onder de groene zoden dan tante Louise... En hoe maakt de oude jonge dame het? Het spijt me dat ik je moet teleurstellen, Max. Maar ze is blijkbaar met de Noorderzon vertrokken. De spulletjes heeft ze verpatst. Verpatst? Ja, ja, aan de een of andere schrijver. Nou, maak je maar geen zorgen. Hè. De jonge dame zal wel weer terechtkomen. Maar Waarom heeft ze dat in het hemelsnaam gedaan? Zoals hij zegt, eenvoudig luchtverandering. Dat was anders niks voor tante Louise. Dat hebben wij ook al gezegd. Maar waarheen is er dan tussenuit uitgeknepen? Dat weet hij niet. Zo. Zo weet hij dat niet. En waar is die meneer nu? In de schuur, hout halen. Hmm. <laughs> ja. Tien tegen één dat hij nakijkt of hij haar wel diep genoeg eronder heeft gestopt. Zo, so, wat willen jullie drinken? Geef mij alsjeblieft een whisky. Jij hier? Uh, Dank je, Eric, ik wacht nog even. Hallo mensen! Ik maak het jullie gemakkelijk? Dank je, thuis Thank you, Reggie. Oh, dan bent u, Max. Ik was even wat hout halen. Ik kan niet tot mijn spijt geen hand geven. Ik heb mijn handen vol. Vindelijk niet. Ik ben Reggie. Reggie Armstrong. Laten we elkaar meteen maar bij de naam noemen. dus is gezelliger. Yves en Eric hebben het ook goed gevonden. Dus, uh, Max, ze hebben je zeker al zo het een en ander over me verteld. Is het niet? Ja, ja, ik ben zo'n beetje op de hoogte. Mooi zo. Wacht, dat houten dat leg ik even bij de haag. Ja, ik zal jou wel niets hoeven te wijzen, hè? Je bent hier natuurlijk kind aan huis. Jij weet de weg wel te vinden. Ik weet alles te vinden behalve tante Louisa. Het is hier best uit de hoop, alles te hert zo lekker brandt. Ja, dat hebben wij ook altijd gevonden. Maar neem me niet kwalijk dat ik je dat zo op de mannen vraag. Wat heb je voor dit alles betaald? Zeg eens, Max, stel jij altijd zulke bescheiden vragen? Oh ja, waarom niet? Nou, dan zou je wel zeggen, een heilige antwoorden krijgen, denk ik zo. In elk geval, Armstrong, ik geloof dat jij een voordelig zaakje hebt gedaan. Als je het met alle geweld wil weten, 3.000 pond, alles bij elkaar. 3.000 pond, mijn... Nou, dat is heel wat minder dan het huis waard is. Ben je wel zeker dat je haar niet tekort hebt gedaan? Meer heeft ze niet gevraagd en meer heb ik niet betaald. Ten slotte, zaken zijn zaken. Hm. Ja, maar tante Louise, hoe bestaat het? 3.000 pond. Dat is zowat 36.000 franken. Ja. En? Nou, Armstrong, het enige wat ik heb te zeggen is dat je een geluksvogel bent. Hm? Zo'n mooi chalet voor zo'n mooi prijsje. Bedankt voor het compliment. Ik hoop dat je je thuis zult voelen. Hm. Thuis voelen? Ja, in jullie vakantie. Eve en Eric hebben mijn uitnodiging al aangenomen. Ik hoop dat jij dat ook doet. Ja, maar ik kan toch niet... Ik zou me beledigd voelen als je durfde te weigeren. Nou, als je zo aandringt. Net alsof jij zou weigeren, Max. Ja, ja. <laughs> alsof ik zou weigeren. Ja, ja. Alsof ik zou weigeren. Oh, zeg. zeg, waarom wil je ons wegwerken, Max? Vond je het geen prettig wandelingetje? Oh, ik heb stinkouwe voeten. In elk geval brompen haar nog lekker. Waar zou die uh, ready zijn gebleven? Zeg, Max, ik geloof heus dat tante Louise de hele zaak van de hand heeft gedaan. Dat weet ik niet. Je hebt nauwelijks de gelegenheid gehad om in de buurt van een chalet rond te neusen. Nee, nee, nauwelijks. Net waren we er toen ik kwam binnenstappen. We zijn nog even naar boven, naar haar kamer gegaan, maar de deur was op slot. Hey, wa was die nu op slot? Mm -hmm. Dat is mij wel aardig. Was er verder nog iets vreemds? alleen de meubelen en die open schrijftafel. Hebben jullie in zijn kamer iets bijzonders opgemerkt? Waarom zouden we daar zijn gaan kijken? Omdat ik onze vriend Ricky niets te goed vind om Tante Louisa netjes in een kast op te bergen. Kant en klaar om er straks een duwtje over een afgrond te geven. Een heks toch? Twee dingen zou ik die meneer Ricky Armstrong wel eens willen vragen. Als je over de duivel spreekt? De lucht begon een beetje te betrekken. Oh, dat was dan pech. Reggie, zo mag ik je toch wel noemen, niet? Vanzelf, ik heb toch ook Max tegen jou gezegd? Zou je ons die papieren eens willen laten zien? Je weet wel, die papieren van het huis. Die papieren van het huis? Het is niet dat we je niet vertrouwen, maar. Oh, uh... wat dat betreft, zaken zijn zaken. <laughs> zo denk ik er ook over. Ik zal ze even boven gaan halen. Ik ben blij dat je zo over denkt, Reggie. Ten slotte zijn wij haar naaste familie. Ja, zo is het ook. Ik ben zo terug. Het zal mij benieuwen wat we te zien krijgen. Wie weet. Ten slotte moeten we oppassen dat we niet op de een of andere manier achter het net vissen. Tante Louise heeft me zo het een en ander gekost. Elk jaar die visite met alles wat er aan vast zit. Wow, dat was alleen je goede hart, Max. Daar mag je je niet over beklagen. Maar ik wil er wel iets voor terug hebben. Als die Reggie Tante Louisa heeft uitgeboedeld... ...dan zal het heus niet alleen om het chalet zijn begonnen. Hij zal zeker ook een oogje op haar bankrekening hebben gehad. Ja, ja. En let er goed op de bank. Daar moet ik nog het mijne van hebben. Zeg, Yves. Hm? Als hij meteen beneden komt... ...hou jij hem dan een beetje aan de praat. Dan gaan wij even boven kijken. Wie weet vinden we daar wat. Als Tante Louisa tenminste verstandig is geweest. Het zal een hele kunst zijn hem zo lang bezig te houden. Nou, dat is jouw best toevertrouwd. Zeg, we zullen ook eens met Marta kunnen gaan praten. Marta? Ja, natuurlijk. Waar is die eigenlijk? Die woont in het dorp. Zou ze niet eens hierheen kunnen komen? Wie zou hierheen kunnen komen? Uh, oh, zeg, nee. oh, Marta. Uh, Marta, we hebben zo'n idee dat je het veel te veel zou worden. Drie logees, hè? Als Marta wat zou kunnen helpen... Dan het is dan er dat al het altijd, Dat wij hier logeren. Uh. Dat is een prachtig idee. Hoe kunnen wij berekenen? Als je Hotel Placide in dorp opbelt. Daar werkt een nicht van haar. Uh, die zal de boodschap wel overbrengen. Mooi zo. Terwijl ik ermee bezig ben, kunnen jullie de papieren inzien. Hier zijn ze. Dank je, Reggie. Eric is onze familieadvocaat. Die kijkt ze wel even in. Okay. Wat is het nummer van dat hotel? Ik weet het niet uit mijn hoofd. Het stond altijd buiten op de telefoonboek. Oh, dan heb ik het hier. Eens dus even kijken. 737373. Ja. 73. ja, dat is het. Hallo, je vrouw. Mag ik even 737373? 73? jongen, dat is nog eens een nummer. Het lijkt van een danspas. <laughs> ja, ja. Uh. Hallo, met 737373. Hotel Placide, mag ik je voor... Uh, wacht u even. Naar wie moet ik eigenlijk vragen? Uh, naar uh, Crisselda. Uh. Ah, oui. Uh, mademoiselle la s'il vous plaît. Hier Reggie, hier zijn je stukken terug. Het lijkt me allemaal best in orde. Alles volgens de wet en zonder de bodem. Dank je. Jongens, ik ga even bovenuit pakken, volgen. Ach, wacht nou even, dan zal ik intussen... Gewoon oh, ergens voor nodig, ik kan het best alleen. Toe, wacht nou even, ik ben zo klaar. No, mademoiselle, Nee, nee, u niet. Maar ik weet de weg wel alleen wel. Weet je dat zeker? Oh, ik ben toch hier niet voor de eerste keer. Ik kan op je wel even met de koffer brengen. Klaar, Kom, wacht, jullie nou even met naar boven gaan. Maak je niet druk, Reggie. We vinden het wel. Dan moet een hamer bij te pas komen, als we hem willen openmaken. Zijn zal de sleutel wel hebben. Dan gaan we die in zijn kamer zoeken. En als ze dan naar boven komt? Yves houdt hem al zo lang bezig. Kom, ga mee. Nou, nou. Hij heeft zich hier fijn geïnstalleerd, dat moet ik zeggen. Kijk jij gouden de kleerkast erna, dan kijk ik in de laderkast. Goed. Bijzonders. Kijk eens in de onderste la. Heb jij iets gevonden? Niks. Helemaal niks. Nog even in zijn achtertas kijken. Ja, doe dat. Laat maar, Eric. Huh? Kijk eens wat ik hier vind. Wat? Kijk eens wat meneer Armstrong in zijn nachtkastje bewaart. Een geladen revolver. Maar daar komt over een uurtje, Yves. Zou ik niet eens naar boven gaan om de jongelui een handje te helpen? Oh nee, die kunnen het best alleen af, Reggie. We komen hier zo langzamerhand al vijf jaar. Hm. Begint je dat niet een beetje te vervelen? Oh, dat hangt af van wat ik de rest van het jaar doe. En wat is dat dan? Ik, uh, ik verzorg. Wie verzorg je? Kleine jongens. Oh, en vind je dat leuk? Ach, ik geloof niet dat ik het echt een moederlijke type ben. Ik heb altijd gedacht dat ze wat alle vrouwen iets van een moeder in zich hebben. Jij moet eens ophouden met voor derderangs blaadjes te schrijven. <laughs> je hebt zeker zo het een en ander van mijn werk gelezen, is het niet? Hmm. Maar jij nou, jij hebt beslist de aanleg voor de huishouding. Of vergis ik me? Nou ja... Ik kan eieren koken, een biefstukje bakken. en een drinkbare koffie brouwen van sojabonen en zoethout. Oeh, dat is iets voor mij, zeg. Iemand die koffie uit sojabonen kan maken. Wil je me dat eens leren? Oh ja, als je dat wilt. Over Max en Eric hoeven we ons geen zorgen te maken. Die kunnen het alleen wel af. Ik ga met je mee om je een handje te helpen. Mooi zo. Wacht even, ik heb iets vergeten. Het is een uur, daar ga jij maar voor. Maar eh. Uh... Even een ogenblikje, Kom zo. Hallo? Vier, alstublieft. Hallo, Paul. Met Reggie. Ik ben bang dat ons plannetje aan het mislukken is. Max, die sleutel van tante Louisa's kamer moet hier ergens liggen. Als er in haar kamer iets is wat hij wil verbergen, Eric, dan krijg je het toch niet uit hem. We moeten de kelder nog nakijken. Ja, dat had ik bijna vergeten. Nee, zo kunnen we niet gaan. Reggie en Yves zijn in de keuken. We kunnen ook vanuit het schuurtje in de kelder komen. Mooi zo. Laat mij maar even gaan, Eric. Bel jij intussen de bank op en vraag ze of ze Reggie's cheque van 36.000 franken ontvangen hebben. Maar wat moet ik zeggen? Ik kan niet zeggen dat ze met Tante Louise spreken. Allee, noem je gewoon Reggie Armstrong. En zeg dat je nog geen bericht van uitbetaling hebt ontvangen van een cheque die jij Tante Louisa twee weken geleden in betaling hebt gegeven. Ja, ja, dat is goed. Zo zal ik het doen. Even het nummer opzoeken. Ja. Ja, hier is het. Hm? Jevrouw, geeft u me alstublieft 445873. Dan ga ik eens in de kelder kijken. Maar hou Reggie hier. Denk er goed aan. Hallo? Nationale Bank? Spreekt u Engels? Oh, dank u. Ja, u spreekt met uh, Reggie Armstrong. Ja, meneer. Reginald Armstrong, uw cliënt. Twee weken geleden heb ik een cheque afgegeven aan mevrouw Louisa. Voor eerst, Eric. De kelderdeur is op slot. Dat had ik kunnen weten. En, uh, wat zei de bank? Ze zullen me terugbellen. Terugbellen? Oh, dat is vervelend. Yves, kan Ricky niet nog langer aan de praat houden? Ik heb het je zo gezegd. Men ik denk dat we aan deze sandwichjes genoeg hebben tot totdat Marta komt. Nou Reggie, die zien er lekker uit. Ja, dat zal uitkomen. Alleen eerste klas ingrediënten gebruikt. Nou, daar kan ik voor in staan. Salamanderstaartjes, kikkerlevertjes en rattenkruiden. Je ja, hebt de mierensaus ja, nog vergeten. Oh, nog meer lekkers. <laughs> Niemand kan beter koken dan Yves. Vol fantasie als het op dolle gerechten aankomt. Jullie met z'n drieën schijnen er goed van te leven. Dat is dan ook het enige wat we van het leven hebben. Reggie, jij koffie? Ja. Neem zelf mijn suiker alsjeblieft. Ja, dank je. Eric, neem jij je kopje even aan. Ja, dank je. Jullie scheen het goed te kunnen doen als ik het zo bekijk, hè? Alleen Eric, hoor. Een advocaat die leeft van de onderwereld. Nou, dan weet je het al. Leven? Leven? Wat je maar leven noemt. Want het baantje van mij kun je niet vetsen open, dat verzeker ik je. Ik leef van de hand in de tand en verder van een kleine toelage. En Max? Oh, oh, nachtclubs en casinos. Uh, mijn graag nog wat melk. Ja, dank je, juf. Ach, je moet maar denken, anderen hebben het heel wat moeilijker, hè? Je moet in het leven voor jezelf uitmaken wat je wilt worden: jager of wild. Ja, dat vind ik in Yves zo bewonderenswaardig. Ze heeft de echte vrouwelijke eigenschap: het instinct voor moord. Vierde, ja. Oh, nou, ik geloof dat ze niet eens weet hoe ze dat ze moeten aanleggen. Nou, we toch over het nobele onderwerp moord hebben. Maar hoe zou jij het doen, Reggie? Ik, zelf? Hmm. Of was ik een boek zo schrijven? Dat blijft al zo wat hetzelfde, denk ik. Nee, nee, Eric, dan vergis je je. Sommige methoden zijn in de praktijk onbruikbaar. In hoeverre? Omdat ze me zo zouden pakken. Uh, iemand nog koffie? Nee? nee, nee, nee, dank je. Graag. Maar, Reggie, als jij nou eens een moordverhaal moest schrijven... wat voor manier van moord zou jij dan kiezen? Juist, yes, kijk, eens. Eerst moet je een manier zoeken die waterdicht en origineel is. Waar geen revolver of mes of wurgtouw bij te pas komt. Oh, Oh. De injectienaald, Dat is altijd nogal gewild. Ja. Maar dan heb je nog te maken met het motief. Motief? Jazeker. Een motief is eerder te achterhalen dan een lek. Maar niets is ooit volmaakt. Zelfs een moord niet. Toch kan niet dat zijn. Als hij onontdekt blijft. Uh, uh, maar Reggie. Als je je nou een plotseling geruisloos van iemand wilde omdoen. Mm -hmm. Wat voor manier zou jij dan kiezen? <laughs> Ik heb een reus idee. Ik zou mijn slachtoffer een radio in de badkamer aanpraten. Ja, ik geloof dat ik er maar een cadeau zou doen. Radio? Hm? Dat schijnt me geen erg dodelijk wapen te zijn. Zo, so, vind je dat? En wat denk je dan van een zekere elektrocussie? En die komt, zo zeker als wat. Denk je zin? Dat toestel onder stroom, kleine misgreep, het water en dan? Oh, oh, een elektrische stoel is er niets bij. Buitengewoon slim, dat moet ik zeggen. Ik had nauwelijks iets beters kunnen uitdenken. En denk je dat het foutloos zou werken? Ik zou niet weten waarom niet. Dan zal dat wel de manier zijn geweest... waarop je Tante Louise hebt laten verdwijnen. Nou, denk maar niet dat ik... Wat zei je er eigenlijk, Max? Ik zei dat dan dat wel de manier zou zijn geweest... waarop je Tante Louise hebt laten verdwijnen. <laughs> Buiten gewoon geestig, Max. Een compliment. Zo, dus ik heb Tante Louise laten verdwijnen. Zeg eens. Meen je dat eigenlijk? Natuurlijk, meen ik dat. Kijk dan maar eens in de schoorsteen. Dan vind je dan misschien wel de resten van Tante Louise. Stel je voor... Dat was dan het beste wat je had kunnen doen? Ja, dat denk ik ook. Enfin, een goed idee voor een detective man. Dat kan ik goed gebruiken. En kan je geen geld gebruiken? Ja, Max. Geld kan ik ook gebruiken. Ja, net als ik. Max, toch? Hm. Spijt me, Yves. Dat had ik niet mogen zeggen. Maar het blijft een feit... dat Tante Louise zo'n dikke 60.000 pond achter zich had. Of wist je dat misschien al? Hoe zou ik dat kunnen weten? Nou, je hebt een jaar lang hier kunnen rondsnuffelen. Goed... Maar de een of andere dag zouden jullie toch zijn komen opdagen. Misschien heb je niet grondig genoeg rondgesnuffeld. Maar ik kreeg toch jullie briefkaarten. Ik wist dat jullie in aantocht waren. Als ik iets te voorbij had gehad, was ik er toch zeker van deur gegaan. Niet als je het goed genoeg had weggestopt. Kijk eens, ik heb jullie nou de papieren laten zien en de handtekeningen. Is dat nog niet genoeg? Nee, eerlijk gezegd niet. Waarom niet? Omdat ik altijd nog niet weet of jij dat chalet wel betaald hebt. En waarom zou ik jullie dan gevraagd hebben hier te blijven? Wacht eens even, ik weet het. Hier is in de zoekjes van mijn chequeboekje. Hier. Kijk. Daar staat het. Hmm. 36.000 francs. Dat bewijst dat ik heb betaald. Kom nou. Dat bewijst niets. Wat zegt je? bewijst dat niet? Nee. Want iedereen kan zo'n strookje invullen. Daarvoor hoef we de cheque nog niet uitgeschreven te hebben. Telefoon nog een beetje. Eric zo. gaat wel even, Reggie. Eric? Maar dat zou voor mij zijn. Blijf staan, Reggie. Hoe heb ik het nou? Dit is toch... Hé hey Max, waar heb je die revolver vandaan? Uit Reggie's kamer. Hij was zo onvoorzichtig hem daar te laten liggen. En je zou nou wel goed vinden dat Eric naar de telefoon gaat. Er blijft me niet veel anders over. Hallo? Ja, man. Ja, hier, Armstrong. Doe maar. Dat is brutaal. Beweeg je niet, Reggie. Hallo, ja? Weet je dat zeker? Zo, zo. Dank u voor de moeite. Dank u wel. Dat was de bank van Tante Louisa. Zo, en wat willen ze check. Check van me? Je cheque. Die cheque van 36.000 franken waarover zoveel te doen is geweest. Ja, en wat is daarmee? Het schijnt dat ze dat bedrag de laatste drie weken... niet op Tante Louisa's rekening hebben bijgeschreven. Aha. ze weten er trouwens helemaal niets van. Wat zeg je? Oh, nou, ze zeggen maar wat. En ze weten er ook niets van dat Tante Louisa haar chalet heeft verkocht. Maar het is belachelijk. Ik begrijp het al. Ze heeft die cheque nog in haar tas. Hè, ja, dat kan je geloven. Als het om geld ging, was het er als een kit erbij. Je moest met geld altijd een beetje uit de buurt blijven. Zeg, Max, hou die revolver nou eens een beetje de andere kant op. En hè? wat moest jij dan met die revolver, hè? Zelfverdediging. Ik zat tenslotte hier alleen maar op mijn eentje. Voelde me nog een beetje veiliger mee. Tante Louise zat slotte hier ook maar op haar eentje. 8000 voet boven de zeespiegel. Hulpeloos en zonder bescherming. Oh, is Max, wil je nou in alle ernst beweren dat Ja, ik... zeker dat beweren. Nou, dan moet ik je verzoeken hier weg te gaan. Nou dan, als jij niet gaat, ga ik... Je... Oh, eens even! Reggie. Jij blijft daar staan, zeg ik je. En mag ik nou de sleutels van Tante Louisa's kamer en van de kelder? Kom, Geef op. Sleutel. Het is altijd deel op. Zo, wat heb ik gedaan? Alle sleutels meegenomen. Vooruit meneer Armstrong, de sleutels. Ik heb geen sleutels. Als je nou niet binnen vijf tellen de sleutels geeft of me zegt waar Tante Louisa is, dan zal ik je met dit dingetje laten kennismaken. Eén. B. Hoor eens, Max, dit spelletje gaat een beetje te ver. Drie. Max, het heeft niet de minste zin om te schieten. Zo kom je er nooit achter. Vier. Maar Max, ze hebben geen enkel bewijs. Geen bewijs? Wij komen hier aan, vinden meneer Armstrong in dit chalet, wat je noemt keurig geïnstalleerd, Een mooi in elkaar gedraaid verhaal dat hij dat het huis heeft gekocht en betaald met een cheque die er nooit blijkt te zijn geweest. En dan zeg jij dat we geen bewijs hebben. Maar je bent toch helemaal niet zeker dat En dat... of ik er zeker van ben. Vanaf het eerste ogenblik... Dat het, dat het die Reggie zag, wist ik al dat er een vuiltje aan de lucht was. Max, Yves heeft gelijk. Als je hem doodschiet, heb je bij de rechtbank geen enkele kans. Goed dan. Goed. Dan brengen we het voor de rechter. Roep de politie er dan maar bij. Als jij vindt dat het zo moet gaan. Akkoord. Dat doen we. De... De politie. Tenminste. Als je het langs de wettelijke weg doet. Uh, ja. <coughs> Eens kijken. Wat is er, Eric? Is er iets? Ik heb herinner ik herinneren. Wat herinner je? Waar ik die man eerder heb gezien. Wat dan doe je? Armstrong. Ja. Ik, ik zei al tegen Ian. Armstrong? Ricky, Heb je hem al eens eerder ontmoet? Ja. Ja, maar waar dan? Bent? Ergens in een rechtszaak. Zijn eigenlijke naam is... de chercheur Richard Berkeley Armstrong. Ha, wa wat zeg je? Is die? Een... Is dat waar, Rekkie? Ja. Eric ja, heeft gelijk. Het is zo. De zaak Louis in 52... Klopt het? Jazeker. Dat klopt. Als ik me goed herinneren, geval van beroving met poging tot doodslag. Je hebt toen goed werk gedaan. Oh, allemachtig, wat een lawaai. Wie is dat nou weer? Nee, Max, laat mij maar even gaan. Dag, ja, Paul. Kom binnen. Wel, wel, wel. Een nieuw gezicht. Mag ik vragen wie u bent? Inspecteur Paul Romain van de Zwitserse politie. Die inspecteur is nou al zo wat een kwartier met Rekkie in de eetkamer Zal me benieuwen hoe lang hij ons nog gaat wachten Ik begrijp er geen steek van Eerst één politieman en nou hebben we er twee Zijn papieren waren in orde Eric, wat, wat moet dat hier eigenlijk allemaal? Moet je mij vragen? Ja, het spijt me dat ik even moet laten wachten. Ja, je begrijpt er blijkbaar niet veel van. Hm? Heeft u enige idee waarom ik hier ben? Niet het minste idee, inspecteur. Doorgaans komt de politie erbij als er een misdaad begaan is. Ja, doorgaans is dat zo. Hè? Meneer Armstrong zegt dat hij dit chalet van Tante Louise heeft gekocht. Ja, Yves, kijk eens hier. Ja, laten we één punt duidelijk stellen. Het spijt me dat ik u moet teleurstellen, maar regisseur Armstrong is een vertegenwoordiger van de wet, net als ik. Daarom kan hij Tante Louise nog wel hebben laten verdwijnen? Nee, meneer, hoe komt u daarbij? Heer Armstrong is hier in de eerste plaats om mij te helpen uitzoeken wie dat heeft gedaan. Wat zegt u? Wilt u daarmee zeggen, is, is Tante Louise dan vermoord? Helaas wel. Maar mijn rechercheur is daar niet voor verantwoordelijk. Eve, Yves, Yves, wat heb je? Oh, dit is alweer in orde. Ik uh, moet even gaan zitten. Kom, ik zal iets te denken voor je nemen. Ja, geef mij ook een whisky alsjeblieft. Ja. Nou, ik. Hier, Yves, drink eens. Zou je goed doen? Dank je wel. Je max, je whisky. Ja, dank je. Geen dank hoor. Mijn onkosten worden vergoed. Zo, inspecteur. Ik geloof dat we nu wel recht hebben op een verklaring. Waarom hebben ze ons niet gezegd dat tante Louise al dood was? Waarom deze komedie? Waarom moesten wij denken dat het chalet verkocht was? Sidhuus, toen mij deze zaak werd opgedragen... herinnerde ik me mijn eerste les als aankomend inspecteur. Heel eenvoudig. De misdadige keert altijd terug op de plaats van zijn misdaad. Is dit chalet de plaats van de misdaad? Ja, inderdaad. Daar staat mijn verstand bij stil. Het spijt me dat ik u teleur moet stellen... maar ik heb preciseur Armstrong hierheen gestuurd. Nou, Heeft niet veel gescheeld of was hij niet levend vandaan gekomen. Ja, dat zou niet zo mooi zijn geweest. Maar goed dat ik eraan denk. Mag ik maar een volvert, hoor. Ja, ja, natuurlijk. Die hoort nog eenmaal bij een man van de wet. Dat was erg onvoorzichtig van u, recheur Armstrong. Ja, ze waren met te slim af. Maar waarom hebt u een Engelse rechercheur in de arm genomen? Ik dacht dat jullie politiemensen nooit op elkaars terrein kwamen. Laten we ons met één ding tegelijk bezighouden, meneer. Ja, alles goed en wel, maar bij de arrestatie van een moordenaar is toch wel een zekere haast? Het was misschien beter geweest als u dadelijk met het verhoor van verdachten verdachte was begonnen. Het tempo waarin een moord wordt opgehelderd hangt soms af van het tempo waarin die werd gepleegd. Ik begrijp niet goed wat u bedoelt. Ziet u eens. Er zijn verschillende soorten moord. Sommige gebeuren snel en andere weer langzaam. De moord op uw tante was er eentje van het langzame soort. Langzaam? Hoezo? Uw tante is vergiftigd. Tante Louise? Vergiftigd? En wanneer is dat op gebeurd? Op de achtste. Drie dagen voordat er Armstrong hier kwam. Maar... Dat is al meer dan veertien dagen geleden. U was niet zo makkelijk te bereiken. De ene in Little uh, and, and. Hampton, de andere in Parijs, de derde aan de Riviera. En toen de briefkaarten van allemaal kwamen, ja, het was toch bijna niet meer nodig. Maar inspecteur, hoe is dat dan in zijn werk gegaan? Op zekere dag kwam Marta's morgens om uw tante te helpen. In plaats van de gewone begroeting zag ze uw tante hier op de grond liggen. Krimpend van de pijn. Het is onbegrijpelijk. Tante woont hier alleen. Waarom zou iemand hen nou... af? Ja, juffrouw, als we dat wisten... De... Maar hoe werd ze vergiftigd? Dat is de juiste vraag. Ze had nog niet ontbeten, behalve wat het water. Had ze die morgen nog niets gehad? Heel vreemd. Hoe weet u dat zo zeker? Uit de lijkschouwing in Bern. We hebben het hele chalet al doorzocht. De keuken, de vieskast, voedselresten, alles werd onderzocht. Maar juist toen we het onderzoek wilden... Ja, wacht eens even, voordat ik verder ga. Ik zou willen vragen allemaal even mee te gaan... Waarheen, inspecteur? Waar uh, Armstrong, Gaat u voor. Ja. ja. Voorzichtig, het is hier donker. U weet uh, allemaal waar we hier uitkomen? Jazeker, in de oude wijnkalder. Maar, inspecteur, daar kunt u ook door de keuken komen. Wacht, ik steek even de petroleumlamp op. Hm. Zo. Dan kunnen we tenminste wat zien. Oh, het lijkt wel een lekker Bent u allemaal hier al zeer geweest? Jazeker, ja, verschillende keren, inspecteur. Hoewel Tante Louise hier niets pittigers had liggen dan uh, gemberwijn. En u, juffrouw? Nee, je bent nog nooit geweest. Dat is niet in de buurt. Ach, maar Yves, je bent hier wel eens eerder geweest. Hm? Herinner jij je niet dat we samen die oude koffers hier hebben gebracht... ...toen tante Louise voor het eerst in het chalet kwam? Hier staan ze, in de hoek. Oh, het is best mogelijk, Max. Ja, dat maar dat is al jaren geleden. Maar inspecteur, waarom hebt u ons hierheen gebracht? Omdat we hier in de kelder een aangebroken blikje rattengift hebben gevonden. Rattengift? Een Sienkali-verbinding, zoals die veel wordt gebruikt. Martha heeft me verteld dat uw tante hier veel last van ratten had. Oh, nou begrijp ik, inspecteur, waarom die kelderdeur vandaag op slot was. Maar als, als die de Siankali in dat rattengif zat, zou het gemakkelijk zijn na te gaan? Zeker, dat was het ook. Weet u wie dat vergift heeft gekocht? Ik geloof dat wij dat wel weten, ja. Wie dan wel? Marta. Marta? Ze kocht het zo wat anderhalf jaar geleden bij een apotheek in Bern. En ze tekende voor ontvangst in dat vergifregister. Maar waarom zou ze het in Bern hebben gekocht? Dat was hier in het dorp toch ook wel te krijgen? Ze zei dat ze boodschappen voor jullie tante moest doen en kocht hem tegelijkertijd het rattengif. Hm. Klinkt heel aannemelijk. Nou, inspecteur, het zaakje lijkt me nogal duidelijk, hè? Marta. En Max! Ja, ze kocht het vergif. Zij ontdekte het lijk. Ze had het middel om de moord te begaan en de gelegenheid. Haha, <laughs> Reggie, hè? laat een beetje van mijn speurs in. Een compliment, Max. Behalve Martha, kwam er nooit iemand hier naar het chalet? Inderdaad. Ah, ik krijg koud hier in de kelder. Laten we maar weer naar boven gaan, dan. Oh, inspecteur. Uh -huh. Ik geloof dat u iets vergeet. Zo. Oh. Iemand anders zou toch bij dat rattengif hebben gekund? Wie dan wel? Tante Louisa? Tante Louisa zelf? Zo, het vuur trekt al lekker. Maar inspecteur, waarom zou het geen zelfmoord kunnen zijn? Die mogelijkheid schijnt uitgesloten. Ja, maar waarom? Nadat onze stiefvader was gestorven, heeft tante Louisa hier vijf jaar alleen gewoond. Kan ze het alleen zijn niet niet moe zijn geworden? Zelfs regisseur Armstrong zei dat die eenzaamheid op zijn zenuwen ging werken. Ja, juffrouw, dat wilde Moordenaar juist dat we zullen geloven. Maar uw tante stond in het volle leven. Ze wist dat ze elk jaar logees zou krijgen. Waarom zou ze dan zelfmoord plegen? Ja, inspecteur, dat vind ik ook. Lijkt me onmogelijk dat tante Louisa aan zelfmoord heeft gedacht. Nee Max, dat zal ze zeker niet hebben gedaan. En een rattenkaart is nou niet bepaald iets waar je voor je plezier van snoept. Nee, of je moet een rat zijn. Mm. Hahaha, <laughs> die is goed. <laughs> of je moet een rat zijn. <laughs> Prachtig. Dank je Paul. Ik begon al te denken dat ik er maar zo'n beetje bij hing. Inspecteur. Meneer Arik. Bent u er zeker van dat Tante Louise werd vergiftigd? Beslist zeker. Maar om iemand te kunnen vergiftigen moet je toch in de buurt van je slachtoffer zijn? Wat wil je daarmee zeggen Arik? Ik begrijp je niet goed. Wel, heel eenvoudig. Je moet om zo te zeggen onder één dak zijn, zodat je je slachtoffer het vergif kan ingeven. Allicht? Gaat u verder, meneer. Nou, dat betekent dat wij het niet hebben kunnen doen. Veer dat huis. Natuurlijk. We hebben allemaal wat in de rechtstaal heet en vastlieg aan die alibi. Ik begrijp er erg wonder, inspecteur. Veertien dagen geleden werd tante Louisa hier gevonden, hm? vergiftigd. En wij zijn pas vanmiddag gekomen. En wij zijn hier in geen jaar geweest, inspecteur. Ik heb de mensen niet. Uh... Dat hoeft u mij niet te vertellen. Die mogelijkheid hebben we niet verwaarloosd. En natuurlijk onderzoekt. Hoe heb je dat gedaan? Nou, dat was niet zo moeilijk. Recherche in Londen, douane, paspoorten. U hebt me zeker laten schaduwen, regen als u aanstroomt. Nee, dat bandje heb ik aan iemand anders moeten afstaan, jammer genoeg. Wat was dat? Oh, oh, oh, oh, oh. oh. dat is het bovenraam maar op de overloop. Telkens weer maakt het maar het schrikken. Ik ga het even dichtmaken. Nou, het wordt donker. Ik zal het licht maar eens aansteken. Als jullie het goed vinden. He, heeft iemand Lucifer? Daar zal de inspecteur niet blij mee zijn. Die kan juist de schemering wel gebruiken. Hier, Lucifers. Dank je. Ziezo, dat is voor elkaar. Dat raam zit dicht. Wacht even, ik zal je even helpen met het aansteken. Dank u, rechercheur Armstrong. Oeh, ik vind het kil vanavond. Oort, inspecteur, laten we bij de feiten blijven. U zal moeten toegeven dat we in geen jaar zelfs maar in de buurt van het chalet zijn geweest. Akkoord, meneer Max. Maar het rattengif was hier al die tijd wel. Het rattengif? Maarten heeft het anderhalf jaar geleden gekocht. Meer dan een jaar heeft het beneden in de kelder gelegen. Het was er al toen jullie hier een jaar geleden logeerden. Mm -hmm. Dat wil zeggen dus dat ik u bij mijn onderzoek toch wel nodig zal hebben. Mm, om u te helpen de moordenaar op te sporen. Ja, later. Dan zult u mij misschien meer actief kunnen helpen. Op het ogenblik ben ik al geholpen als u mij allemaal een paar vragen wilt beantwoorden. Hebt u dan wel enig idee wie de schuldige is? Idee? Ja, het blijft natuurlijk voorlopig nog bij veronderstellingen. Maar zeer dat we hebben ontdekt hoe het vergif werd toegediend... is het aantal verdachten wel kleiner geworden. Maar u zei toch dat er in het voedselgever geen fressen zijn gevonden? Jawel, maar ergens anders zijn sporen gevonden. Waar dan? In de schrijftafel. Dat heb ik altijd al geweten, dat die schrijftafel er wat mee te maken had. Toen ik vanmiddag zag dat die open stond, wist ik dat er iets mee aan de hand was. Is dat zo bijzonder, een open schrijftafel? Voor mijn tante, ja. Tante Louise liet de schrijftafel nooit openstaan, inspecteur. Ze deed er altijd nogal uh, geheimzinnig mee. We komen hier nu al vijf jaar en vandaag heb ik de schrijftafel voor het eerst open gezien. Meneer Max, hebt u voor vandaag wel eens in die schrijftafel gekeken? Nee, inspecteur. Ooit. En u, meneer Ark? Nee. Dus niemand heeft ooit eerder in de schrijftafel van uw tante gekeken? Denk eens goed na. Spijt me, inspecteur, maar die schrijftafel hield Tante altijd op slot. Mm -hmm. Ja, ja. We hebben hem ook op slot gevonden. Ja. Hebt u dat moeten forceren? Nee, dat was niet nodig. De sleutel was in jullie Tantes handtas. Wij wilden de papieren van uw Tante controleren. We dachten dat die ons de een of andere aanwijzing zou kunnen geven. Hè? Maar in plaats daarvan vonden wij dit. Wat is dat? Een glazen buisje. ...heeft iemand van u dat buisje ooit al eens eerder gezien? Ja, hoe zou dat kunnen als die schrijftafel altijd op slot was? Goed, goed, goed, goed. U hebt gelijk. Maar inspecteur, waarom vraagt u ons dat allemaal? Omdat er in dat buisje sporen van Siankali zijn aangetroffen. Maar waar kwam dat dan vandaan? Van Cavendish Dale uit Londen. Een fabriek van geneesmiddelen. Ruim een jaar geleden. Wilt u daarmee zeggen dat zo'n eerste klas fabriek als Cavendish Dale... ...onze tanden hebben vergiftigd? Natuurlijk niet, Erik. Daarom ben ik juist hier omdat een Engelse firma hierbij betrokken was, moest ik een onderzoek gaan instellen. En um, wat heb je ontdekt? Samen met de inspecteur ben ik achter twee dingen gekomen. Ten eerste dat er siankali rattengif in het buisje was. En ten tweede dat Cavendishdale dat er niet in heeft gedaan. Wat wil zeggen dat een ander het erin heeft gedaan? Cavendishdale maakt geen siankali verbindingen. Maar beneden in de kelder was een aangebroken blikje rattengif. Wat deed Tante de Louisa met het buisje? Ze liet in Londen tabletten voor een migraine halen. Maar ze heeft nooit over migraine geklaagd. Ze wilde niemand verontrusten. Maar de dokter heeft ons gezegd dat ze dikwijls eigen pijn had. Maar inspecteur, de dokter zegt dat ze dikwijls eigen pijn had. En dan zegt u dat ze geen reden had om een eind aan haar leven te maken. Dat had inderdaad een reden kunnen zijn. Maar ze had geen middel om zelfmoord te kunnen plegen. En ook geen neiging om dat te doen. Maar inspecteur, het middel was in de kelder. Een middel om ratten te vergiftigen was in de kelderief. Yves. En het middel tegen migraine... ...was in dit buisje. Elk middel afzonderlijk kon vanzelf moeten worden gebruikt... ...en bij elkaar betekende ze moord. Maar hoe kon er nou raddegeef in het buisje komen... ...als de schrijftafel op slot was? Meneer Merks, laat u ook nog wat werk voor mij over, alsjeblieft. Anders krijg ik last met mijn superieuren. Ze vinden dat ze me daar goed voor betalen. Goed, inspecteur, ik begrijp het. Ga er Dank u. Ja, wij hebben ons datzelfde ook afgevraagd. Uw tante houdt het tablet achter slot in een schrijftafel... Maar hoe kon er dan een Sienkali-tablet in het buisje komen? En wanneer werd het alleen gedaan? Inspecteur, niet meer kwalijk, maar dat zijn twee vragen. Zeker, twee vragen. Die samen weer op een derde vraag neerkomen. Wie heeft uw tante vergiftigd? Ik dacht even dat de inspecteur het was. Kom binnen, kom binnen. Ik ben even een paar sigaretten aan het zoeken. Waarom heeft de inspecteur Reggie naar het dorp gestuurd? Dat moet je mij niet vragen. Misschien moest er nog gauw een rapport voor Scotland Yard op de post. Hij is al meer dan een uur weg. Zo. Wat ik zeggen, waarom heb jij Eric met de inspecteur alleen gelaten? Ja, waarom niet? Scheen dat hij het goed met de inspecteur kon vinden. Nou, hij is aan de mensen van de politie gewend. Zeg, het kan ook zijn dat Reggie naar het dorp is gegaan... om. Dat is niet zo. Hoezo? Hmm? Kijk maar naar het raam. Hij is al terug. Alleen. Kom in. We gaan naar beneden. Hallo, ring. Ben je gewandeld? Ja, dank je, Max. Erik, ga als je wilt even bij de haard vandaan. Reggie komt van buiten en moet zich warmen. Zeg, Reggie, ik dacht dat je Martha zou meebrengen. Die komt straks. Um, inspecteur, zullen wij even verdwijnen? U wilt de regisseur Armstrong misschien alleen spreken? Nee, dank u. Zal niet nodig zijn. En, meneer Armstrong, heeft uw expeditie iets opgeleverd? Oh ja, inspecteur, dat gaat wel. Nou, dan zijn we weer op het punt waar we zijn blijven steken. De vraag waar alles om draait... Wie heeft Tante Louisa vermoord? Ja, niks, maar er is nog een vraag. En die is, waarom werd ze vermoord? Ach, ja, natuurlijk. Ik had moeten denken aan wat je al eerder hebt gezegd. Als je eenmaal het motief hebt gevonden, vind je de mooier naam vanzelf. En hoe vind je zo'n motief dan? Oh, dat is niet zo moeilijk. Je hoeft maar een kleine aanwijzing te hebben. En elke goede, particuliere detective vindt het motief. Je wilt toch niet zeggen dat er in Tante Louisa's verleden zo'n aanwijzing is? Op Tante's verleden is denk me nooit iets aan te merken geweest. Dat is zo. Maar jullie tante was naar ik meen tamelijk bemiddeld. Hm? Ja, ja. Zal het goed, dat is zeker. Oh, kom, lief, zeg het nou maar. Reggie en de inspecteur weten het al lang. Ze zat er wat je noemt warmtjes bij. En Max, zei jij niet iets van wat 60.000 pond? Hoe heb, je, heb ik dat gezegd? Mm -hmm. Ja, dan zal het wel zo wezen. Uw stiefvader heeft uw tante behoorlijk verzorgd achtergelaten. En dan was er voor u alle drie nog een jaarlijkse toelage. ja. Volgens elk 200 schamele ponden. Alsof u dat niet weet. In de wens om er financieel op vooruit te gaan, steekt nog geen kwaad. Maar om vooruit te komen door een vuile streek, dat is een misdaad. Maar dan zou iemand financiële moeilijkheden moeten hebben. <laughs> ja, dat kan vervelend zijn. En een vervelend motief. Motief, Rally? Maar wie heeft er dan zo'n motief? Nou, bijvoorbeeld. Martha? Martha? Maar dat is. Ja, Martha heeft een ziekelijke zoon die al jarenlang wordt verpleegd. Die verpleging kost veel geld. En dan heeft ze al die jaren dat moeten betalen van de schamele loon. En intussen wordt ze een jaartje ouder. Ja, maar dat is ondenkbaar, inspecteur. Tante Louise was erg op Martha gesteld. Ze zou er zeker wat hebben nagelaten. Als je tante het eerst gestorven was. Maar als Martha eerder dan je tante was gestorven. Hm? Ik geloof niet dat jullie tante dan voor Martha's zoon zou zijn opgekomen. Dus, dus als Martha voor een potje wilde zorgen, moest Tante Louisa eerst doodgaan. En dan is er maar één zekere manier. Maar Erik! Martha is de laatste die Tante Louisa of iemand anders iets zou aandoen. Ik heb niets anders gezegd, Harleckie. Bedoel. Ik begrijp niet waarom Martha buiten verdenking zou blijven. Omdat er nog anderen zijn die eenzelfde motief hebben. Dat is jouw Armstrong. daar bent u toch met me eens, is niet? Inderdaad, inspecteur. Tenminste als mijn inlichtingen juist zijn. Maar wie dan, Reggie? Nou, bijvoorbeeld. Je wilt toch niet zeggen dat dat een van ons drieën. Zeg hoor eens, dus even. Dat wil je soms zeggen, Reggie. Dat wij alle drie in financiële moeilijkheden zitten? Oh, wat een onzin. Hier, hier. Erik werkt op het groot advocatenkantoor. Ief bij een welgestelde Franse familie. En ikzelf. Uh, nou ja, ik vergaar geen rijkdommen. Maar ik kan goed rondkomen. Wat vindt u, inspecteur? Met wie zullen we beginnen? Nou, dat laat ik er nu over, meneer Armstrong. Hm. Vertel eens, Eric. Ben jij de laatste tijd nog in Brighton geweest? Brighton? Nee, in geen anderhalf jaar. Hmm. Volgens mijn inlichtingen heeft iemand je per tien dagen geleden gezien. Je bent bij een geldschieter geweest in de high street. 900 pond heb je daar opgenomen tegen een rente van 12% per jaar. Klopt, vrij aardig, dat moet ik zeggen. Had je zoveel geld zo nodig, Eric? Zeker een mislukte speculatie of zoiets. Wat heeft dat hiermee te maken? Hoe heb je die geldschieter het laatste jaar zoet kunnen Dat is inderdaad een hele kunst geweest. Hij dreigde mijn chef te zullen inlichten en daar was ik kapot geweest. dank, een goede gok op de renbaan en ik kon hem wat 1100 pond aflossen. 2000 had ik opgenomen. Dank u, meneer Erik. En heeft juffrouw Yves ook geld nodig? Yves? <laughs> die heeft altijd geld nodig, inspecteur. <laughs> ja, juffrouw Yves heeft een goede smaak. Hmm? Kleedt zich modern, elegant. Eerste klas parfum, exotiek, 50 francs de centiliter, schoentjes van Marquisetti, bijzonder ziek. Ik ben blij dat u uw goedkeuring kan wegdragen, inspecteur. En dat van een salaris van ongeveer 250 francs per maand. Oh, daar kom ik in elk geval van rond, als u dat interesseert. Ik ben zo vrij dat te betwijfelen. Hm? De bondmantel die u draagt, heeft u op zicht. Bij zes Parijse modezaken heeft u onbetaalde rekeningen. Ja, maar... Uw bankrekening heeft u zelfs al overtrokken. Ver... En daarbij een werkgeefster die het het dunkt me niet zou bevallen... ...als ze wist dat haar vrouw was zulke extravagante gewoonten opnag. Nergens in de wet staat dat je niet op krediet mag komen. Nee, mevrouw. Maar u zal niet kunnen ontkennen... ...dat de dood van uw tante u van heel wat zorgen zou bevrijden. Hm. Waarom zou ik dat ontkennen? Dat is dan dat. En nu, meneer Max. Oh, nee, nee, doet u geen moeite, inspecteur. Ik zal het u gemakkelijk maken. Vraagt u mij maar niets. Ik zal u alles vertellen. Jij ook al? Ja, Max. had je dan gedacht dat ze mij niet moesten hebben. Net ongeveer een jaar geleden had ik een reuzenstrop aan de speeltafel. Ik zat zo in de knoei dat ik erover dacht, tante Louisa te vragen om mijn geld te lenen. Wat een optimisme. Ja, maar heel toevallig ontmoette ik toen een vriendin. Een vrouw die ik van vroeger kende. Bijzonder gefortuneerd met een prachtig eigen huis. De sluiting van haar diamanten armband was stuk. Ik bood haar aan die armband door een vriend van mij vakkundig te laten repareren. Dat vond ze een prachtig idee en ik kreeg die armband mee. De dag daarna had ze hem terug. Maar het was niet dezelfde die ze mij had meegegeven. Nee, het was een goed geslaagde imitatie. Max! Ja, ja, ja, het was een brutaal stukje dat gegeven toe. Ja, nou zie je maar weer eens waar je toe komt, hè. Als je in de rat zit... En nu heb ik een plannetje bedacht om die armband ongemerkt weer om te ruilen... zodra ik weer een beetje geld heb. Maar, inspecteur, ik kan wel zeggen dat het laatste jaar een hel voor mij is geweest. De een of andere dag breekt die sluiting nog eens... dan brengt ze de armband bij een echte juwelier... en dan heb je de pop aan het dansen. Ze zullen me gauw genoeg weten te vinden. En, inspecteur, klopt dat een beetje met uw inlichting. Is het niet? Stelt u zich gerust, meneer Max. We wisten niets van de alles. De ja, heer Armstrong en ik hebben zo ook geen inlichting over u kunnen krijgen. We wisten dus ook niets van uw moeilijkheden. af. Wat zegt u? Ik wil u alleen maar bedanken voor uw motief. Wel oh. al. Zo oh, ziet ja. u dat er heel wat zijn die van de dood van uw tante beter zouden worden. Maar inspecteur, ze heeft nooit over haar testament gesproken. Of dat we een van alle ook maar een sant team zouden erven. <laughs> Toch komt er zo langzaamaan wat meer licht. Ik ben blij dat u de situatie begrijpt inspecteur. Niemand zal een moord plegen voor een legaat... of hij moet zeker zijn dat hij het ook krijgt. Dat ben ik me u eens. U vroeg me daarnet, meneer Max... hoe dat Siankali in dat buisje kon zijn gekomen. Ja. Ja, dan moet ik u eerst wat vragen. Hoe kon iemand weten dat uw tante tabletten had? Buiten de dokter wist niemand dat ze last had van migraine. Ja, dat is zo. Nee, als iemand die schrijftafel heeft opengemaakt... Dan was dat om een heel andere reden. Natuurlijk, dan heeft hij het testament gezocht. Juist, meneer Max. Nadat hij de sleutel uit uw tante's tasje heeft genomen... ...heeft hij de schrijftafel opengemaakt. La wordt eruit genomen. Alles wordt uit de la gehaald. Brieven, rekeningen, vitanties. Zodat slotte het testament wordt gevonden... Als de nieuwsgierigheid van de moordenaar bevredigd is, wil hij alles terugleggen als hij toevallig dat kleine glazen buisje ontdekt. Dat heeft de moordenaar nooit eerder gezien. Hij bekijkt het nauwkeurig en leest op het etiket: Zo nodig één tablet. Ach, en, en, inspecteur. Zo nodig één tablet. Een veelgebruikte uitdrukking in de geneeskunde die iedereen kent. Ja, daar is niks bijzonders aan. Maar ik geloof niet dat u allemaal inziet. Wat voor bijzondere betekenis die uitdrukking heeft. Ja, wat voor bijzonders is hij dan aan? Dat uw tante die tabletten maar zo nu en dan gebruikte. Toen de moordenaar het buisje vond... zag hij opeens een kans voor een waterdicht alibi. Hij zou een valstrik voor tante Louise uitzetten. Een lokaas voor de arme oude vrouw. Maar ja, hoe dan? Veronderstel dat een migraine tabletje wordt omgewisseld... voor een giftabletje. Dat goed onderin het buisje werd gedaan, hè? dan zouden we nog weken, maanden, ja misschien wel een jaar kunnen voorbijgaan... voordat uw tante het giftabletje in plaats van een migraine tabletje innam. Eens zou ze bij een kleine aanval naar haar schrijftafel gaan... en daar volgens voorschrift zo nodig één tabletje innemen. Intussen kon de moordenaar aan het andere einde van de wereld zijn. Of in het dorp. Ook dat is mogelijk, wie weet. U ziet, alles is heel eenvoudig. U bedoelt alles heel gemeen... Maar ik zie nog niet het verband tussen het siankali rattengif en het migraine-tablet. De moordenaar fabriekte zijn eigen tabletwerk. Maar hoe doe je zoiets? Heel eenvoudig. Rattengif en een beetje suikerglazuur. Suikerglazuur? Ja, het gewone huis-, tuin- of keukensuikerglazuur. In de keuken ligt wat van dat spul. Ik heb het geprobeerd. En, en Tante Luisa zou die tablet innemen, denkende dat het een migraine-tablet was. Precies, maar als ze die tablet heeft ingeslikt, hoe kan dan worden bewezen dat hij ook in het buisje is geweest? Nu nee, maak je een fout. Kijk er eens, het is heel eenvoudig. Toen we het buisje met tabletten hebben ontdekt, hebben we de inhoud chemisch laten onderzoeken. Bovenop het eerste tabletje zijn sporen van siankali gevonden. Dat betekent dat het tabletje dat er bovenop heeft gelegen met siankali is aangemaakt. Het rattengif en de tabletten zijn hier al anderhalf jaar in huis... Dan kan iedereen het gedaan hebben die in die tijd hier is geweest. Iedereen kan een motief hebben, inspecteur. Maar ik zie niet hoe u met die theorie een steek verder komt. Tenzij de schuldige bekend. Horsje dit is geen Amerikaanse gangsterfilm. Misdadigers bekennen bijna nooit. Ik moet toegeven, het is moeilijk. Ja. Maar van één ding ben ik zeker. Degene die in de schrijftafel naar het testament heeft gezocht... Hij heeft ook de tabletten verwisseld. Maar u hebt de sleutel in Tante's handtas gevonden. Het slot is niet geforceerd. Hoe weet u dan dat iemand anders dan Tante bij het testament is geweest? Omdat ik het testament hier heb. Vingerafdrukken. Was het maar waar, Max? Nee, die waren er niet. Nadat uw tante haar testament had gemaakt, lakte ze natuurlijk de envelop dicht. Kijk, hier is cachet van de zeehoring. Maar nadat de moordenaar het testament had gelezen... kon de envelop moeilijk opnieuw worden dichtgelakt. ...want dat cachet was op de ring die uw tante droeg. De moordenaar moest toen wel wat nieuwe lak gebruiken... ...om te maken dat de randen van het lakzegel op de envelop plakten. Dus zou tante Louise dat niet zelf hebben gedaan, inspecteur? Een vrouw die haar geldzaken zo geheim houdt als uw tante dat deed... ...zou die envelop beslist helemaal opnieuw hebben dichtgeplakt en gezegeld. Ja, Erik, de inspecteur heeft gelijk. Bovendien gaat opnieuw dicht lakken veel gemakkelijker. Um, inspecteur, wilt u ons het testament nu misschien even voorlezen... Ja, we hebben al die tijd op zitten wachten. Wilt u heus dat ik het voorlees? Waarom zou u het niet doen? Ja, de inspecteur wil zeggen. Weten jullie eigenlijk wel waarom hij jullie dat alles heeft verteld? Ik denk van wel. Om jullie te laten begrijpen dat een van degenen die in het testament worden genoemd... de dood van jullie tand op zijn geweten heeft. Ik wist niet dat... Max... Ja, ik begrijp dat nu wel. Dus u wilt toch dat ik het testament voorlees? Oh ja, zeker. U heeft moed, dat moet ik zeggen. Uh, nou, uw tante verklaart dan in haar testament... ten eerste dat nadat een Marta voor bewezen trouwe diensten... een vast jaargeld wordt uitgekeerd. Mooi zo, ik had niet anders verwacht. Zal de rest van de boedel gelijkelijk onder u alle drie worden verdeeld? Heb je een scheermesje voor me, Eric? Ik heb er niet aan gedacht dat er hier geen elektriciteit was. Neem er maar een uit de tas, ze liggen bovenop. Dank je. Tja, dat klinkt als een lamine. Ja? Klik... Klik je voor het diner, Max? Waarom niet? Misschien voel ik me dan wat behagelijker. Aha. Kijk eens, het mankeerde nog maar aan dat die inspecteur Romain ons in ons gezicht van moord beschuldigde. Hij is niet zeker van zijn zaak. En je moet niet vergeten, Marta is er ook nog. Die is dan net gekomen. Zo? Ja, ik kreeg hem er even te zien. Reggie was er meteen bij. Hij loodste haar in de keuken. Laat die Reggie maar schuiven. Het zal me benieuwen wat Marta hem voor een verhaal opziet. Hallo, Marta. Marta. Ik heb er net mijn tasje hier laten liggen. Uh, de heren zijn in de eetkamer. Oh. Hier is het al. Wil u koffie hier hebben, mademoiselle? Ja, graag. Hier in de hall is het ook gezelliger. Nou, Martha, het eten was uitstekend. Het heeft <laughs> ons best gesmaakt. Mooi. Ik zou niet weten wat we hadden moeten doen als jij niet was gekomen. Merci bien, mademoiselle. Ik hoop de eer en ook tevreden van mij zijn. Oh, dat zullen ze zeker zijn. Fijn dat je zo gauw bent gekomen. Ik kan niet hebben geweten dat, dat hij, monsieur l'inspecteur, hier was. Oh, arme Martha. Zullen je wel flink hebben uitgehoord... Ik moet echt naar voor je geweest zijn. Oh, terrible, zeg ik u. Ik heb hier gevonden waar wij staan. Mm -hmm. Ik kon naar de dokter lopen, maar was te laat. Ik eerst teruggekomen zijn toen Engelsman hier komen wonen. Marta, denk eraan. Hij is ook van de politie. Het is maar dat je het weet. Meneer Armstrong? Ja, ja. Hij is van de Engelse politie. Oh. Ze hebben hem hierheen gestuurd om bij het onderzoek te helpen. Monsieur Armstrong van de mm -hmm. police? Mm -hmm. Ze hem hebben hem hier gestuurd om om te kijken en, en, en te horen. Zij denken, ik heb een... Nee, maar, Ach, misschien... wel, nee, nee, Martha, geen sprake van. Nou vind je maar niet op. Oh, maar zij toevoeren deze dagen mij vragen. En zij niet geloven die ik hun vertellen. Zij zoeken overal in deze huis. Alles na zoeken. Nou, ik kan me indenken wat je allemaal hebt meegemaakt, Martha. Maar voor ons was het ook een hele schok. En we zijn er nog niet vanaf. Nee, nog lang niet. Monsieur inspecteur ik nog lang blijven het... zullen? Nou, dat weet ik niet. Zeg, het gaat dooien. Het is te gevaarlijk voor je om vanavond nog naar het dorp terug te gaan. Ja, straks ik zal telefoneren naar die hotel. Ja, natuurlijk. Als het nodig is, kan je telefoneren. Wil iedereen nog café? Ja, dat denk ik wel. Oh, Marta. U wilt, mademoiselle? Uh, heb jij nog zo'n lekkere cake van je meegebracht? Oh, bien dommage, mademoiselle. Maar het was te laat. Hé, huh, wat jammer. Oh, ik weet een, niemand in het dorp zo goed klesuurcake maken als ik. Hallo, Yves. Oh, die eetkamer is steenkoud. Oh, kom, kom, kom, Yves, lieve kind. Kijk toch niet zo sip. Jou hebben ze toch nog niet? Gebruik je verstand, Max. Dit is ernst, weet je? Dat Tante Louise is vermoord? Of dat we geen van alle een cent krijgen totdat ze de moordenaar te pakken hebben? Zeg eens, Max. Is dat heus zo? Nou, volgens inspecteur wel. Eric heeft er niks tegen gezegd, dus dan zal het wel zo zijn. Als je niet was weggegaan... Had je het fijner ervan gehoord? Maar ik ben niet weggegaan, ik heb mijn sigaretten hier laten liggen. Nou, had er mij dan ingevraagd. en vertel eens. Heb je met haar gesproken? Met wie? Nou, met Marten natuurlijk. Ja, onze vrienden hebben haar stevig in de gaten gehouden. Ik denk wel een stelletje lijfwachten. Je hebt het goede ogenblik uitgezocht. Roman had met zijn mond vol. Ik heb met haar gesproken, maar ik heb het dan niet bepaald lastig gemaakt... als je dat soms bedoelt. Nee, nee, dat zal je zeker wel niet hebben gedaan. Jouw kennende... En uh, wat zei ze? Ze denkt dat, uh, dat ze Reggie hier hebben laten komen om een oogje op haar te houden. Zo, zo. Dat wijst op een schuldig geweten. In elk geval heeft zij gelegenheden bij de vleet gehad... om die te tablet tussen de anderen in het buisje te stoppen. Mm. En ze had een duidelijk motief. We hebben blijkbaar allemaal duidelijke motieven. Goed, maar het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan. Max, jij gelooft toch niet dat Mark... Martin... Ik zou niet weten waarom niet... Alhoewel, die oude trouwe Marta zou zo'n plannetje nooit hebben kunnen uitbroeden. Nee, nee, nee, nee, bestus niet. Het klonk erg slim. Maar eigenlijk komt het hierop neer dat je vergif in iemands drankje doet, waar of niet. En Marta is tenslotte best in staat om zoiets te doen. En ze kan van die heerlijke taarten met glazuur pakken. Glazuur? Glazuur hm? Geen slechte opmerking Maar de manier waarop komt er niet op aan hm. Het gaat erom te zorgen dat ze niet in de gaten krijgen En daar zijn een scherp verstand en een behoorlijk dosis durf voor nodig Om van voorbedachte raden nog maar niet te spreken hm. Zal ik iets wat zeggen, Max? Wat dan? Jij bent zo iemand, als je er net hebt bedoeld Nou, <laughs> nou dank je voor het compliment maar jij weet best wie ik bedoel. Zou je denken? Jazeker. Ik bedoel je lieve aangenomen broertje, Eric. <laughs> ja, je hebt goed lachen, Yves. Maar achter dat iets wat zenuwachtige tronie verschuilt zich een buitengewoon laag karakter. Zeg eens Max, ben je niet een tikkeltje jaloers op ons aller Eric? Jaloers op dat nummer? Hoho, ho, laat me niet lachen. Oh, ik weet best dat hij er niet zo goed uitziet als jij. Maar één ding heb jij hem altijd benijd. Als schooljongen Alf, toen jij met allerlei sportmedailles en bekers naar huis kwam. En wat is dat dan wel? Zijn goede verstand, zijn koppetje. Dank je lieve kind, net wat ik dacht. En nu moet ik me beledigd voelen. Hm? Want een goed verstand is het enige waar je wat aan hebt. En dat heeft hij. Oh, geef mij Eric maar. Nou, dat zou ik nou ook niet willen beweren. Denk maar eens aan wat er de laatste tijd gebeurd is. Hè? <laughs> Zo mag ik het. Iemand die in de knoei zit nog een trap achterna geven. Dus jij doet altijd nog je best voor die oude Martha? Misschien. Vrouwelijke intuïtie dus. Avin, enfin, één ding kun je voor mij doen. Hm. Probeer jij Eric zover te krijgen dat hij bekend. Naar jou luistert hij. En ik zit om geld te springen. Waar ga je heen? Naar boven. Om mijn wollen trui aan te doen. Ja. Het wordt me wat kil hier. Nou, Yves. Dit maandag met die twee kerels laten zitten. Daar is Max. Daar is de kamer. Waarom heb je me met die twee alleen gelaten? Was dat nou nodig? Ik dacht dat jij als advocaat dat soort lui wel aardig komt. Zeker, tenminste, dat zijn aan jouw kant staan, anders niet. Huh, waarom wind je zo op? Ik moet opwinden. Dat doe ik helemaal niet. Maar jij zou het ook niet zo gezellig vinden als je die ontsmakelijke bijzonderheden over die moord zo voorschotelde. En dat er wij zitten eten. Ze hebben om zo te zeggen sexy op het lijk van tante Louise gehouden. Ik ben er nog misselijk van. Ze zullen zo meteen wel hier komen. Dat zou ik maar niet al te vast op rekenen. Die Roman was als zijn derde portie pudding toe toen ik ermee ophield. En ik weet dat hij nog een vier neemt ook. ...toch geloof ik dat hij een fijn plannetje aan het smeden is. Hoe bedoel je dat? Nou, dat hij ons met z'n drieën alleen wil laten. Zou hij dat met opzet doen? Waarom niet? Het is duidelijk waar hij heen wil. Hij probeert ons allemaal goed zenuwachtig te krijgen. Ik voor mij geloof dat hij nog altijd geen idee heeft... ...wie tante Louise vermoord heeft. Het is een beetje ouderwetse bluf. Ik maak dat dagelijks mee als ze willen dat iemand schuld bekent. Nou, dan kan die beter duimschroeven gebruiken. Ach, dit soort politieman doet het liever met diepere psychologie... Hij heeft ons zojuist op de hem eigen elegante manier bijgebracht... ...dat we geen van allen een cent krijgen zolang hij de moordenaar niet te pakken heeft. Hoor eens, hij kan dat testament maar niet voor altijd opzij schuiven. Ik begrijp het dan toch. Dan zal iedereen zich eens zo hard inspannen om de moordenaar te vinden... ...of om iemand anders te beschuldigen. Hm, ik begrijp het maar al te goed. Ze moeten wij niet voor de gek houden. Kijk maar eens hoe die, die Armstrong hier heeft neergepoot. Hoewel ik me niet kan indenken waarom ze nou net zo'n rechercheurtje hierop afsturen. Die kunnen ze beter voor de gewone wijkcontrole gebruiken. Nou, Eric, ik moet zeggen, ik vind hem erg handelbaar. Die Romain wilde iemand hier hebben die kalm bekeek... hoe wij op Tante Louise's dood zouden reageren. Ik heb alleen maar de smoor in dat ze zoveel tijd voldoen. Wat geeft het toch hier maar rustig blijft afwachten of de moeder nou uitkomt te opdagen? Romain beweert anders dat hij of zij al opgedaagd is. Dat zou hij wel willen. Niks dan voor onderstellingen. Uh, wat ik zeggen wilde, Eric, ik heb kans gezien is even met Marta te spreken... Zeg, ik vond wel dat jij op een beetje verdachte manier van tafel opstond. Hm, iedereen schijnt plotseling op iedereen te letten. Verbaast je dat? Uh, die Martha schijnt het hele geval danig van streek te hebben gemaakt. Hm? Vind je dat zo vreemd? De politie heeft een goede reden om haar te verdenken. Het verbaast me nog dat ze haar niet gearresteerd hebben. Dus jij gelooft dat ze het gedaan heeft? Ik zou zeggen... Ja. Maar... Uh... Hm. Dat dacht ik al. Daar komt de maar. Ja, zoals altijd is er een maar. Mag ik eens raden? Jij denkt dat ze daarvoor niet slim genoeg is. Hè? Miss, slim is ze genoeg. Maar mijn reden is dood eenvoudig. Ze kan geen Engels lezen. Spreken doet ze het anders wat aardig. Goed, maar ze kan geen Engels lezen. De laatste keer dat we hier waren, hing ze bijna de verkeerde labels aan mijn koffers. Oh, is dat zo belangrijk? Weet je nog wat Romain vanmiddag zei? Degene die tante Louisa heeft vergiftigd... ...heeft in haar schrijfstafel naar haar testament gezocht. Ja? En? Nou, het heeft geen zin om naar een testament te gaan zoeken als je die kan lezen. Dus, als ze geen Engels kan lezen... ...kan ze ook niet schuldig zijn? Precies. Dat is mijn theorie. Vooruit. Laten we een proef nemen. Hoe wil je dat doen? Heel eenvoudig. Wacht even. Uh... Zometeen komt ze binnen. Ga jij daar bij de haard? Hè? Hebben mademoiselle gebeld? Uh, ja, Martha. Ik wil toch maar liever geen koffie. U geen koffie? Uh, en geef mij als je wilt nog uh, wat room in mijn koffie. Hè? Goed, monsieur. Ik heb dan wat over. Uh, ach, Martha. Voor je gaat wees zo goed en breng me een nummer van The Good Housekeeping. Okay. Uh, je weet wel, dat ligt bij de tijdschriften boven op de kast. Oui, mademoiselle. Alsjeblieft, mademoiselle. Dank je, Martha. Wat heeft deze praktische demonstratie opgeleverd? Ze bracht met goede tijdschrift. Ze kan dus Engels lezen en dus kan ze schuldig zijn. Nou, je bent maar Sherlock Holmes. Of misschien een Romain. Dat bewijst nou net niks. Maar ze heeft dan toch maar de goede naam van het tijdschrift kunnen lezen. Hè? Toen ik door Frankrijk reisde heb ik honderden aanplakborden gelezen... maar van de grootste helft heb ik niets begrepen. Als Martha het testament heeft gelezen of dat wat op het buisje stond... ...moet ze ook hebben kunnen begrijpen wat ze las. Nou, die begrijpt meer dan jij denkt. Ik blijf daarbij niets bewezen. Ik begrijp niet hoe jij er zo zeker van bent dat ze onschuldig is. Zeker ben ik niet. Of uh, geloof jij dat iemand anders schuldig is? Dat is een vraag die het antwoord in de mond geeft. Het draait er nog niet omheen, Erik. Uh, toen we kinderen waren, hebben we altijd uh, elkaar helemaal vertrouwd. Toen wist ik niet wat ik nu allemaal weet... Maar wie ooit zo'n moordplan zou hebben opgezet... zou de sporen hebben weggewerkt. En zeker beter hebben weggewerkt dan Martha. Elke moordenaar maakt fouten. En ze krijgen het op hun zenuwen. Toen die giftablet eenmaal in dat buisje was... kun je je indenken hoe die vent of vrouw, als je wilt, er een toe was. Het afwachten en die onzekerheid. Nee, voor zoiets moet je in elk geval stalen zenuwen hebben. Stalen zenuwen. En onder ons gezegd en gezwegen... Er is er maar één die dat heeft. Oh. Ik zie het, Eve. Je weet wie ik bedoel. Max. Je weet net zo goed als ik dat Max over lijken gaat. Voor een moord draait hij zijn hand niet om. Het is maar een raadsel hoe die zo wat blind kan zijn. Misschien is hij dat ook niet. Misschien wacht hij kalm af... totdat iemand is... Een... Hallo. Eric. Zo alleen. Waar is Yves? Yves helpt Martha met de koffie. En Roma? Is de datekamer. <laughs> Nog altijd. Heel bescheiden voor hem. Om ons alleen te laten. Sigurd? Nee, dankjewel. Ik zal even wachten. Vervelend dat die boedel geblokkeerd is. Mogen ze dat eigenlijk wel doen? Ja, dat mogen ze zeker. Volgens de wet mag een misdadiger niet van zijn misdaad profiteren. Dus dan nemen ze gewoon maar aan dat wij allemaal schuldig zijn. Tja, daar ook niet veel tegen te doen. Nee. Nee. Alleen de moeder moordenaar vinden. Ja, niks. Hoe eerder, hoe liever. Ja. Ja, Yves vond blijkbaar dat Marta er wel wat meer van zou weten. Ja, die indruk kreeg ik ook. Dat is <laughs> eigenaardig. Hm? Vrouwen staan nooit naast elkaar. Zoals mannen. Nee, dat doen ze nou eenmaal niet. De Roma staat voor een lastig geval, heb ik. Zeker, hij weet dat ze vermoord is. En waarom? Maar hij komt er mens inziens nooit achter... wie die giftablet... In dat buisje heeft gestopt. Je moet hem niet onderschatten, Max. Hij heeft de zaak heel knap beredeneerd. Een bepaalde conclusie heeft hij. Vermoedelijk zit hij nou met Reggie uit te kiemen hoe hij zijn laatste slag zal slaan. Ik mag leiden dat je gelijk hebt. Anders kan ik fluiten naar een aardig fortantje. En ik ook. Wie heeft tante Louise vermoord? En wie is er zo stom geweest om vergif te gebruiken? Hm. Reggie zei, door alle eeuwen heen hebben de vrouwen vergif gebruikt. Ja, dat is ook zo. Lucretia Barbia, Elena Dugado, ...Sansi Gatofania, de weduwe bekken, goede granade. De meeste vrouwen die ze de laatste tijd vermoord hebben veroordeeld... ...hebben vergif gebruikt. Nou maar, Eric, ik geloof niet dat Marta vergif heeft gebruikt... Nee, hm? ik ook niet. Ze is veel te onhandig. Ja, erg. En ik zou het zeker ook niet gebruiken. Te gemeen. Ik ook niet. Dan wordt het lijstje van de verdachte wel erg klein, Eric. En zo blijft er nog maar één verdachte over. Ja. Inderdaad, maar één. Dank je, ik niet. Max, met of zonder melk? Zonder, alsjeblieft. Zwarte koffie past bij een sterfgeval. Hm. Ah, blijft Romaan de hele avond in die kamer hiernaast? Die blijft daar net zo lang totdat de schuldige door zijn knieën gaat en bekent. Nou, dan kan hij lang wachten. Wie? Die wacht wel. Wat wil hij nou nog verder doen? Als je vragen vraag heeft, dan beantwoord. Eve. Waarom zei jij toch tegen die romaan dat je nooit eerder in die wijnkelder was geweest? Heb ik dat gezegd, Max? Mm -hmm. hm. Ik ben maar één keer in de wijnkelder geweest. Was ik vergeten? Dat is nou niet bepaald iets om te vergeten. Vind je ook niet, Eric? Nee, dat lijkt mij ook. Trouw oh, ja, in elk geval, ik, ik had het vergeten. vergeet zoveel. De namen van mensen en waar mijn tas laat, zo belangrijk was het niet. Romain zou het wel eens belangrijk kunnen vinden. Maar die denkt toch zeker niet dat ik hem wil voorliegen? Liegen is het niet bepaald. Maar ze betrappen je erop dat je iets zegt wat niet waar is. Maar toen Max me aan herinnerde, heb ik toch toegegeven dat ik in de kelder ben geweest? Dat was vanmiddag niet de eerste onhandigheid van je. Onhandigheid? Hoe bedoel je? Nou, die Romain zat al zo echt op te wachten dat wij een van allen zouden denken dat tante Louisa zelfmoord had gepleegd. En Yves, jij hebt gezegd dat dat best mogelijk was. Dat leek in het begin de enige verklaring. <laughs> Al die onzin over die bergen en dat alles uit te veel was. Maar ik voelde dat ik op die mogelijkheid moest wijzen. Maar voor vandaag heb je daar nooit over gesproken. Ja, waarom zou ik dat hebben gedaan? Zeg eens Yves. Waarom schrok je vanmiddag zo toen je die voor open zag staan? Schrikken? Nee, nee dat was het niet. Dat was alleen maar stom verbaasd. Zo verbaasd dat toen tante Louisa niet op de okje... maar meteen rechtsomkeerd naar het dorp terug wilde gaan. Ja, het was ook te gek om het, om het huis volslagen leeg te vinden. Ja, dat was het ook. En, en ik zeg je dat ik vooruit wist dat er iets niet niet pluis was. Ah, visje. Ah, nee, nee, weten deed ik het niet. Ik, ik, ik, ik dacht alleen dat er iets niet in de haak was. Maar waarom vraag je me dat allemaal? Waar wil jij eigenlijk naartoe? Waar ik naartoe wil? Naar de waarheid. Naar de waarheid. Oh, jij denkt dus dat ik... Ik had het kunnen denken dat... Enfin, toen jullie daar met z'n tweeën bezig waren... We zaten alleen maar een beetje uit te puzzelen of jij misschien... Het is net alsof ik zoiets alles eerder heb gehoord. En, broer Max, wat denk je dat ik ga doen? Bekennen? Dat zou de zaak heel wat gemakkelijker maken. Voor Romme. Uh... En ook voor jullie, dat kan ik me indenken. Nou, allemaal. Dus volgens jou moet ik Romana gaan zeggen dat ik het heb gedaan. Nou, dan ben je wel heel gauw van gedachten veranderd. Geen half uur geleden wist je zeker dat ik het had gedaan. Wat zeg je? En kijk nou maar niet zo onschuldig, Erik. Jij hebt me bijna in de mond gelegd dat Max de schuldige was. Mooi zo, Erik. En ik kan maar blind vertrouwen. Staat dat je mooi, dat moet ik zeggen. Alsof jij niet de schuld op Yves hebt willen gooien, Max. En nou weet ik ook waarom. Wat wil je er eigenlijk mee zeggen? Dat dat de beste manier is om de aandacht van jezelf af te leiden. Hou je mond! Kijk naar jezelf! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Maar u is nu nog niet moeilijker als u En? Wilt u me nu eens vertellen... ...waarom u ze nodig moest vechten? Ja. Om het heimen... ...om het hebben beschuld mis te me schoonmaken Dat laat ik me niet zeggen. En, monsieur Erik, Wat ik u erop te zeggen? Goed. Ach, dat is uw aanstroom. Wilt u even naar boven gaan? Maar wat zou Yves vragen bij me te komen... Ik zou voor even willen spreken. Zeker, inspecteur. Hoe lang denkt u ons hier nog vast te houden, inspecteur? Dat zal afhangen van de medewerking die ik hier krijg. Goed, u hebt uw opdracht. Maar gaat u bij de uitvoering daarvan niet een beetje te ver? Mijn opdracht is heel duidelijk, monsieur: de moordenaar van uw tante gevangen nemen, anders niet. U hebt naar me gevraagd, inspecteur? Ja, maar Marcel. Ziet u, eens, Daarnet heeft zich hier zo het een en ander afgespeeld. Hè? Ik zou graag weten hoe dat gekomen is. Inspecteur. Ogenblikje, assiseur. Ja, nou, en wat was er nog aan de hand? Hè? Wat u kon verwachten, dat we elkaar zijn gaan beschuldigen. Ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. Inspecteur. En een ogenblikje nog, assiseur. Gaat u verder. Maar, dat... inspecteur. Ja, wat is er, assiseur Amsterdam? Wat zegt u? Maar dat was wel erg onvoorzichtig van u, hè? Het spijt mij, Inspecteur. Wat is er gebeurd? Oh, mag ik dat niet vragen? Mijn revolver. Mijn revolver is weg. Nu begrijp ik ook, meneer Armstrong. Waarom ze de politie in Engeland alleen maar met gummiknuppels bewapenen? Maar Max heeft hem je toch teruggegeven, is het niet, Max? Ja, ja, past er zeker. We hebben niet beweerd dat u de revolver heeft gehouden, maar dat hij nu weg is. Er moet iemand voor we gingen eten in mijn kamer zijn geweest. Voor het eten? Ja, toen ik naar boven ging zag ik Martha uit je kamer komen. Martha? Nou, wind je maar niet zo op. Ik heb over het warm water gevraagd. Was je in je kamer toen ze je bracht? Nee, ze ging voor mij naar boven. Hè? Huh? Inspecteur? Laten we nu niet dadelijk verkeerde gevolgtrekkingen maken. Verkeerde? Ja, iedereen is voor het eten naar boven gegaan. Iedereen kan over het portaal naar Redsoeur Armstrongs kamer zijn gegaan. Wat komt het erop aan, inspecteur? U hebt toch een gevolg, hoor. Nee, die, die heb ik niet. Maar, er zijn nog andere nuttige wapens om tegen de moordenaar te gebruiken. Bijvoorbeeld, ik heb zojuist ontdekt dat de moordenaar... of de moordenares bang is. Angst is een sterke bondgenoot. Want als de misdadiger bang is, is zijn geweten niet zuiver. Zijn oordeel vertroebeld en dan heeft hij maar één fout te maken... en die is erbij... What? Hemel. Huh? Dat is Marta! Dat is je Kom naar buiten. Daar is. het. Dat is Marta! Marta! Breng haar vlucht naar binnen. Die stoel daar, bij de haag. Zeg, wat is er toch gebeurd? Ik weet het niet, ze moeten flauwgevallen zijn. Ik zag er ineens in de sneeuw in elkaar zakken. Wacht, ik geef er een, slok een jak. Laat mij maar even halen. Waarom gelden ze zo? Ik weet het heus niet. Niemand te bekennen. Uit de voetstap in de sneeuw valt op te maken dat ze uit de achterdeur is gegaan... en toen om het huis naar de voordeur is gelopen. Daar is ze op weg en onder het lopen is in de sneeuw in elkaar gezakt. Maar waarom gaf ze die geld? Ik. Ik. Rustig maar, Martha. Hier, drink eens dat. Daar knap je van op. Wat is er gebeurd, Marta? Wat had je toch? Niets. Niks. Ben je van iets geschrokken? Oh, no, nog no, no, maar. Mijn zin. Ik, ik was vermoeid en ik vallen. Ik kan niet meer zo jong zijn. Inspecteur, waarom zou ze naar buiten zijn gegaan? Ja, misschien wilden ze wat hout gaan halen. Hm? Hout halen? In het donker? In elk geval was ze aan de voorkant van het huis. Nee, ik geloof dat ze naar het dorp terug wilde. Waar ging je heen, Martha? Waarom ben je naar buiten gegaan? Gelooft u, inspecteur, dat u haar alweer kunt ondervragen? Natuurlijk, Yves. Dat kan heel belangrijk zijn. Ze moet wel erg haast hebben gehad om weg te komen. Het begint te dooien en dan is er gevaar van lawine. Martha, kom. Zeg hem eens. Huh? Waar ging je heen? Ik, ik kan niet willen blijven hier. Ja, maar dan had je nooit in je eentje op weg mogen gaan. Ik, ik wil niet willen blijven hier. U, u maakt mij niet vasthouden hier. Ze heeft gelijk, inspecteur. Ze is niet onder arrest. Als ze terug wil naar het dorp, kan niemand haar tegenhouden. Tenminste, niet volgens de wet. <laughs> Kom nou, inspecteur. U kunt ons hier niet een eeuwige vasthouden. Zo'n heksentoor leggen we toch ook niet om de moordenaar te vinden. Maar tenslotte staan de kansen drie tegen één dat u goed raadt. Raden kan iedereen, maar bewijzen. dat is het waar het op aankomt. Inspecteur, nu stelt u me teleur. Ik dacht dat u de schuldige op de gebruikelijke manier zou ontmaskeren. Volgens mij komt het er niet op aan hoe je de oplossing vindt, als je maar vindt. En hebt u die oplossing dan? Ja, die heb ik. U kent dus de naam van de schuldige? Ja, dat durf ik te beweren. Maar wie is het dan, inspecteur? Zegt u het dan toch? Als u het weet, waarom zegt u het dan niet? Daar komt mijn dramatische inslag misschien om de hoek kijken. Misschien ben ik wel een mislukte toneelspeler. Marta, waar ga je heen? Hebben monsieur mij nog nodig? Ja, zeker heb ik je nodig, Marta. slotte heb jij tante Louise gevonden. De afloop moet je ook meemaken. En vooral meedoen met het spelletje dat we nu gaan spelen. Spelletje? Wat voor spelletje? Als is je armstrong. U heb ik ook nodig. Ik ben geheel tot uw dienst, inspecteur. Wat een verbaasde gezicht, hè. Het is anders heel eenvoudig, hoor. Ik schrijf een naam op een stukje papier. Hm? Dat doe ik in een envelop. Die envelop verzegelen we zorgvuldig. Op dat papiertje staat de naam van de moordenaar. En dan vraag ik één van u allemaal om de envelop open te maken. Ziezo. En nu gaan we beginnen. Ik begrijp niet wat dat te betekenen heeft. Ik kan niet begrijpen wat u gaat doen. Des te beter, Martha. En inspecteur, zegt u het maar. Wat moet u doen? Nog een ogenblikje, meneer Afton. Nou, dan ga ik even rustig in die fatu. Daar zitten. Zo. <tus> en wie wil nu voor helpers spelen? Nou? Nee, of, uh, u kunt mij eigenlijk allemaal helpen. Eens even kijken, wat heb ik nodig? Eerst, uh, Een stuk papier. Uver Eve, hm? wilt u mij alsjeblieft een stuk papier geven? Nog wat alles van uw dienst, inspecteur? Hm. Zo moet je de inspecteur maar met stroop smeren. Hm. Uh, Marta, wil jij mijn boek als onderlegger geven? Oh, ja, zeker, monsieur. Lukt het, Marta? <laughs> ja, meneer Ark. Dat zal best gaan hoor. Hier is papier, inspecteur. Ik dank u, mademoiselle. Meneer Max, mag ik uw vulpen even lenen? Oh, met met genoegen. <clears throat> Alsjeblieft. Nou, vraag ik je. Wie smeert dan nou met stroop? Ah, dank u. Ik hoop dat hij niet lekt. Nou, dat zal wel meevallen. Meneer Eric, maak een envelop. Zeker, inspecteur. Ogenblikje. Meneer Max, een van de punten van uw vulpen is krom. Hé, hey, dat, dat wist ik niet. Ik schrijf er bijna nooit mee. Als je zo maak een andere vulpen als u. Je... Zeker. Ik begrijp het niet. De laatste keer heb ik niets aan die pen gemerkt. Misschien is hij beschadigd toen je met Eric aan het vechten bent geweest. Hier is de enveloppe, inspecteur. En de vulpen. Ah. Oh, eh, uh, Graag nog de inkt. Alsjeblieft. Ziezo, nu heb ik alles bij elkaar. Nee, wacht eens even. De lak nog. En de lucifers. Hier zijn de lucifers. Oh, dit doet niet kwalijk. Een beetje zenuwachtig, meneer Meijs. Dat is mijn hand. Hier is de lak, inspecteur. Ja, dank u, monsieur Eric. Nu even de naam schrijven, hm? je zo. Allemaal lief, hebt u een stukje vloei. Vloei? Uh, Eens even kijken. Ja. Hier is vloei. Ah, uh, dank u. Zo. De envelop. Dicht. Lekker. Oh, een beetje onhygiënisch, inspecteur. Nou, ja, dat makkelijk hè? En nu als laatste heeft iemand een zegeling. <laughs> u dacht zeker dat ik u erin wilde laten lopen, hè? Nee, ik ben er al, hoor. Bring van uw tante. Ja, mooi zo. Wat een prachtige lakzegel, hè? Het adres hoeft er niet op. Niet zo, Nu, dames en heren, wie wil de envelop openmaken? Oh, wat u mij dat maar doen, inspecteur. Nee, meneer Armstrong... U bent recenseur van beroep. U zult het antwoord wel weten. Martha, misschien? Ik? Oh, no, no, no. Ik ken niet. Dus niet? Oh, no. Ik dacht dat jij dat wel prettig vond. Oh, no, no. Geef u maar hier, inspecteur. Ik zal hem wel openmaken. <laughs> nee, meneer Eric. <laughs> nee. Maar dan was Yves. U? Ik? Wat moet dat nou? Nou, goed dan. U bent voorlopig allemaal vrij om te doen en te laten wat u wil. Meneer Max. Uh... Ja, ik kon op mijn vingers natellen. Dat ik niet aan de beurs zijn. Van Vanzelf. Zo'n situatie ken ik wel van het casino. Ja, een moordpleeg is ten slotte een ook. Hm? Ja, met een flinke inzet. Nou, daar gaat hij dan. Waarom krijg je het niet? Durf je niet? Mag ik het ook weten, E? Dank je. Dat is een verdomde leugen. Erik, inspecteur. Zo. Dus hij heeft mijn naam op het stukje papier geschreven. Hè? En wat dan nog? Wat voor bewijs is dat? Is dat een bewijs? Een enkele naam? Laat me niet lachen. Je moet nog maar eens raden, maar dan een beetje beter. Ja. Wat voor bewijs hebt u, inspecteur? Het bewijs heb ik geleverd. Als u goed had geluisterd, zullen u het er al mee eens zijn dat uw broer Erik te schuldig is. Hoe dan? Voordat we met ons spelletje begonnen, zei ik dat ik de naam kende van degene die uw tante had vermoord. Maar toen loog ik. Ja, waarom deed u dat allemaal? Ik wist dat de moordenaar zich zou herinneren. Zich dat... zou herinneren? Kijk dus, Ik heb u allemaal gevraagd mij verschillende dingen aan te geven. Ja. Ik heb u dat persoonlijk gevraagd. Dus iedereen bij zijn naam genoemd. Behalve in één geval. En wat ik vroeg, gaat overal kunnen liggen. En ieder van u had het mij kunnen brengen. Maar één van u bracht het me onmiddellijk. Zonder dat hij erbij behoefde te denken. Dat was meneer Erk. Hij ging regelrecht op de schrijftafel af. Trok een van de laden open. En kwam met het gevraagde terug. De zegellak. Dan, dan was hij dus al eerder in de schrijftafel geweest. Ja, natuurlijk. Erik had de lak het laatst gezien toen hij Tante Louise's tablet had gevonden. Ik moet zeggen, een keurige valstrik, inspecteur. Maar één kleinigheid hebt u over het hoofd gezien. Natuurlijk geef ik toe dat ik voor vanavond al eerder in de schrijftafel ben geweest. En ook dat ik de lak heb gezien. Dat was vanmiddag toen Ive en ik de schrijftafel open staan. De lak lag in de la met de veersluiting. Erik, je liegt. Wat bedoel je? Vanmiddag lag de lak er nog niet. Ik heb die lak gekocht toen ik naar het dorp ging. Ik deed wat de inspecteur me vroeg en legde hem daarnet in de la toen ik de ink ging halen. In dezelfde la waar tante Louise haar tabletten had. Wat zeg je? Eric! Allemaal staan blijven. Anders gebruik ik maar een ik heb geen beschies. Ze staan achter de trap. Skies? Ik denk er niet aan. Vanmiddag heb jij Reddy een ultimatum gesteld. Nou, stel ik jou een ultimatum. Luik, misschien is er wat. Komt er nog wat van? Er is iemand op de trap. Allemaal maar blijven staan waar u staat. Maar, maar dat is tante Louise. Ah! Eric, kom terug. Die is Laat maar. soldaat, dadelijk zal ik alles vertellen. Madame. Oh, oh, oh, madame. Alles is nu voorbij, ja. Marta. Alles is voorbij. Pas op, Rennie! Ter boven! Kom terug Erik! Kom terug! Ben je gek! Niet schieten! Wat je ook doet, niet schieten! leeft, Mijn lieve meid, ze leeft. Daar staat mijn verstand bij stil. Mijn ook. Maar misschien dat we het nu gauw zullen begrijpen. Ik zei Erik nog dat hij niet moest schieten. Zijn schoot hebben de lawine op gang gebracht. Die lawine heeft hem in het ravijn meegesleept. Misschien is dat de beste oplossing. Inspecteur, u hebt gezegd dat Erik Tante Louise had vergiftigd. Ja, zo was het ook. Als de inspecteur er niet was geweest... dan zou ik werkelijk zijn vermoord. Maar en hoe dan? Op de manier die ik u heb verteld. Uw tante werd vergiftigd met een uiterst kleine dosis Siancali... op een tablet die op de werkelijk dodelijke tablet lag. Siancali wordt makkelijk in het bloed opgenomen. Dus een tablet bovenop de dodelijke tablet? Nou, oh, dan heeft tante geboft. Gelukkig was de dosis niet dodelijk. En het is aan de dorpsdokter te danken... dat hij de symptomen van Siancali-vergiftiging zo gauw heeft herkend... Toen besloot de inspecteur te doen alsof er sprake was van moord. Nee. Het was geen pretje om steeds maar in mijn kamer te moeten blijven. Vanmiddag was het bijna in die kamer binnengedrongen. Dat zou uw plannen zeker in de war hebben gestuurd, is niet, inspecteur? De... Uw tante had dat vanmiddag zelf bijna gedaan, doordat ze Martha zo vreselijk aan het strekken heeft gemaakt. Nee, ik kon het niet langer uithouden. Altijd maar in het donker zitten. Eindelijk maakte ik licht. En juist toen ik de gordijnen wilden dichttrekken. Ja, dan mij. Ik kon niet geloven. We wilden uw tante op het juiste ogenblik laten verschijnen. Maar niet zoals u het nu hebt gedaan. Dat is een tikkeltje ondeugend van u, hè? Ach ja. Ik weet het. Maar ik kon zo het een en ander afluisteren. En ik dacht, ja, dat het nu wel komt. Nou, dat hebt u goed geschoten. Arme Eric. De ja, Armstrong heeft me van jullie moeilijkheden verteld. Maar Reggie, jij hebt toch niet alles nee, uit... nee, Nee, nee, niet alles. Alleen dat jullie op financieel niet zo mooi staan. Nou, daar kunnen we wel iets aan veranderen. Tante, ik geloof zeker dat u dat zult kunnen. Nou, ik voor mij heb een lekker blankje genoeg. Ach, nou, je hebt het maar voor het zeggen. Vanzelf, de onkosten worden vergoed. <laughs> en um, inspecteur, ik denk zo dat u me nu wel voor verduistering zult arresteren. Ik heb nog geen schriftelijk rapport over dat geval van u, meneer Max. In ons land moet van zoiets officieel worden gegeven. En als u nu maar teruggeeft wat u hebt uh, geleend, hè? Zonder dat ze u daarbij te pakken krijgen. Oh, nou, dan, dan heb u gebocht. Oh, meneer Roma, ik heb het altijd al geweten. U bent voor een politieman wat te sentimenteel. <laughs> Zijn we dat allemaal niet een beetje? En ga je niet terug naar Parijs, Eve? Nee, Harry. Naar Londen dan? Misschien, als ik daar een baantje kan krijgen. Kan je typen? Ja, zo met één vinger. Hmm, dan weet ik een goede baan voor je. Zo? En waar is dat dan? Bel Whitehall, 1212 maar op. En doe mijn naam. Dat zal ik zeker doen. Mooi. Is er voor mij ook iets uh, drinken Natuurlijk, ja. tante. <laughs> en uh, vergeet Maarten niet. Nee, nee, Tante zeker niet. Alsjeblieft, mevrouw. Dank u, meneer Armstrong. Maarten, dat is dat voor lekker groetje. whisky gezellig. Oh, uh, dat is een nieuw soort gemberwijn. Mm. Lekker. Daar wordt een mens warm van. Nou, dat moet ik nog eens hebben. Hoor. Ik kan dat ook aan het eten. Kun je dat ook drinken bij het eten? Ja, natuurlijk, ja. natuurlijk, madame. U kunt dat zo nodig nemen. <laughs> Je hebt geluisterd naar Zo nodig moord, een luchtige schiller van Philip Levine in de vertaling van F.A. Pochenbeek. De rolverdeling was als volgt. Eric Paul van der Lek, Yves Noora Boerman, Reggie van Somers, Max Hans Veerman, Marta Nelsnel, Romain Tony Foletta en Tante Louisa Mien van Kerkhoven-Kling. De regie had Bert Dijkstra.